Subaru, Safe, Fun, Tough. Kijk op subaru.be. We 20.000 soldaten ja. voor de Olympische Spelen. Ga je naar Parijs deze zomer? Maar zot wel, die soldaten. Ik nee, heb ja, het ook gekregen dan. Goedemorgen, Shema. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen, Goedemorgen lieve luisteraar. Ja, hoe zit het met de sneeuwbom? Heeft iemand al gezien? Ik heb nog niks gezien, hè? Het is ingewikkeld. Het wordt echt een ingewikkelde dag, lieve mensen. Maar hier, kom maar hier. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Er is al een luisteraar uit Zelzaten. Kevin de Dekker, die al in paniek is. Nog een goedemorgen. goeiemorgen. Peterke, Peterke een Kimmeke, Kimmeke. Hoe zit dat nu met die bom? Bom van paniek. Maar ja, ik zie overal berichten. Ik heb gisteravond echt een berichtje gestuurd naar Werman Bram. En die zei mij letterlijk: en I quote: 1 tot 5 centimeter is overal mogelijk. Iets meer nog langs de taalgrens tot 10 centimeter, Wallonië 30. Morgenochtend nog, nog niks aan de hand in de loop van de voormiddag. Eerste sneeuw in Vlaanderen. Maar ik hoor ook mogelijk. Ja! Dus ja. Eigenlijk moeten we het op ons laten afkomen. Ze hebben zoveel weermodellen, ze weten het niet. Dus uh, ja, kijk, blijf gewoon Radio 2 luisteren. We proberen je op de hoogte te houden. Zeg goedemorgen, lieve mensen. en Welkom. Jouw goeiemorgen telt voor sneeuw. Josef, dankjewel kortrijk min 1 graden en geen sneeuw. Dat is het wel he. min anderhalf, bijna min 2 was. Het. Lekker is sneeuw. Ja, ik vind meevallen. Nee. Ja. nee, nee, Een lekkere winter. Nee, ja, nee, nee, nee, ja, nee, nee, ja, ja, nee. ja, ja. En we meedoen. Goedemorgen, Aretha Franklin. Sting van Rita Franklin Franklin, Goedemorgen, Goeiemorgen, Goedemorgen. Ja, ze gaan allemaal thuis blijven vanmorgen, precies uh, Voorlopig, het is woensdag, normaal iets rustiger Maar uh, yeah. ja, de sneeuw komt zo binnen in Luxemburg Zo zien we al een paar kleine vertragingen Bij onze Waalse vrienden Maar bij ons nog vrij rustig voorlopig Enkel een beetje aanschuiven op de E40 Van de kust naar Brussel in Zwijnaarde Komt door een obstakel uh, Weten we ook wat het is? Nee Nee, spannend toch al. Een ja. sneeuwman. Ja, dat zou kunnen. Het ja. Ja, is zo, altijd zo van obstakel. Oh, ja, maar Als je daar dan net voor rijdt en je ziet dat, kan schrikken zijn. Ja, ja, ik heb net een, bijna een vos uh, nog net kunnen ontwijken vanmorgen op de E40. Oh, ja, ja. oh ah, maar ja, die in de buurt echt... van de VRT dan. Ja, ja dus vanuit uh, Zaventem, het bochtje naar, uh, naar Everen. Ja. Daar liep uh, in die bocht uh, een, een vos voor mij. Drie, ik heb hem net gelukkig gemist. Ik hoor het. Je stem slaat bijna over. Ja. Ja. Ja, maar, dat, die, die vos dat kweekt gelijk konijnen. Dank je wel. Begint. Het is vandaag 17 januari. Het beste nieuws van de dag is toch wel ja, dat je hoort op Radio 2 dat gas en elektriciteit een pak goedkoper zijn, dus ideaal om over te stappen. Ik doe dat dus ook nooit, hè. Nooit? Veel te weinig. Ja, maar je hebt ook geld te veel, hè, Peter. <laughs> maar Moet je ik... vergelijkt dat soms toch wel eens. Ja, wel, dan kom ik toch altijd weer op hetzelfde uit. Van, het zit toch zo slecht niet. Het scheelt dan zo weinig dat ik denk... Oh, ik kan me echt de moeite besparen om voor die paar centen. Dus misschien moet ik het vandaag wel eens bekijken. Ja. ja. Bon, hoe zit het nu met die sneeuwbom? Zou dus in Oost- en West-Vlaanderen gaan meevallen. Maar intussen veranderen de weermodellen. Ik hoorde net van Hajo in Luxemburg. Daar zijn ze begonnen. Hou ons gerust op de hoogte. Het is wel koud. Min 2,5 hadden we. Hoe zit het bij jou? Deel het gerust even in onze app van Radio 2. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say. Runaway van One Republic. Het is 14 over 6, goedemorgen. We had toch een paar mensen die het al een beetje koud beginnen te krijgen. Linlin -lin, min 4 inbre. Uh. In vier plots Ja, ik zie hier 17 graden aan, ah, maar ik zie het al Loes Bormans, ja. die zegt Ik zit in Tenerife Elke dag is er zo, toch iemand Dat ons zo nee, Een beetje jaloers maakt We hebben zo een paar mensen Een paar mensen die in Spanje wonen Een paar mensen die in Thailand Thailand, Jean Jean woont ja. in Thailand Ja, er is 26 graden Maar ik vind het wel leuk Ik ben niet jaloers Dus het is, het, is, het is gegund, toch? Tuurlijk, ja, die kou is leuk, hè. Maar Gisela die woont in Genk en die zegt dat het daar toch ook wel min vijf is. Pras gaat, min vier, zegt Etienne. Ja, het is, hier is toch allemaal wel min, minst. minnest. Eén van de verhalen waar je vandaag gaat over praten met de mensen rondom jou. Er is iemand die elke dag op restaurant gaat. Maar al heel lang. Hoe lang? Dat hoor je zo. <lacht>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 Deur en expert zijn wij geen profeten, maar we denken wel proactief om uw prijs zo precies mogelijk te berekenen. Dat is de pro in Profil. Uw offerte is gelijk aan uw factuur. Dat beloven wij. Check al onze beloften op profil.be of beter, maak een afspraak met een profilexpert expert in je buurt. Profel ramen en deuren met glasheldere beloften. Het zijn solden bij Bol. Alleen deze week eetkamerstoelen en tafels vanaf 15% korting op de meest getoonde prijs. En Windows laptops van onder andere Lenovo en HP nu tot 150 euro korting op de adviesprijs. Scoor deze en nog veel meer deals in de app van Bol. Geef jij alles? Alles om op elk moment te reageren. Zodat je familie gerust is. Om s'nachts wakker te blijven. Zodat je geliefde vredig kunnen leven om stormen te trotseren zodat je vrienden op hun gemak zijn Defensie geeft alles zodat er niks gebeurt en jij, geef jij ook alles kom bij ons team op mil.be werken bij Defensie geen job, wel een missie ik kan niet tegenroddelen. Ja, yeah. nee. Maar. Oeh, de maar. Bij Scarlett is er geen maar. Onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met 60 voor 50 euro per maand. En die prijs ligt vast tot eind 2024. Scarlett, waarom meer betalen? Klaar voor het hoogtepunt van het jaar? Ja. Yeah. Voor spectaculaire saloncondities op het volledige Opel Gamma? Ja. Yeah. Bijvoorbeeld een nieuwe Corsa vanaf 169 euro per maand elektrisch of benzine? Kies je persoonlijke saloncondities bij je verkopend Deze maand ook open op zondag. Maanprijs exclusief BTW in financiële renting. En nog iemand, Mark, uit de Filipijnen en Valencia. Wacht, hè. Valencia in de Filipijnen. Is er ook een Valencia in de Filipijnen? Uh, Daar is 29 graden, blijkbaar wel. Uh, wel, zover was ik nog niet, maar, uh, ja. maar blijkbaar. Goede ontvangst, Mark. Helemaal goed, jongen. Kun je horen wat we allemaal gaan vertellen. Want ja, je dacht toch, een bankier, die moet je toch kunnen vertrouwen. Ik, ik, ik ben daar altijd van uitgegaan. Maar wel, ja, dus let even op. Ik was echt onder de indruk. Binnenkort moeten bankiers dus plechtig een eet afleggen dat ze je eerlijk en correct zullen behandelen. Anders krijgen ze straf. Ik hoop dat ze in de hoek moeten gaan stellen. Sheema, vertel eens. Ja, het is een nieuwe wet en staat in de standaard. En de bedoeling is dat zo'n 40.000 bankiers via een eet Plechtig gaan beloven dat ze je altijd eerlijk en professioneel zullen behandelen en dat ze ook altijd rekening zullen houden met jouw belangen. Als ze dat niet doen, dan kan je een klacht indienen. Uh -huh. En als dan blijkt dat ze effectief de eet overtreden hebben, dan worden ze ook gestraft. Ze kunnen eerst gewaarschuwd worden. Maar het kan zelfs zijn dat ze drie jaar lang hun job niet meer mogen doen. Oh. En België is blijkbaar het derde land na Nederland en Australië waar bankiers zo'n eet moeten afleggen. Ze zijn er ook al heel lang mee bezig, eigenlijk al sinds de bankencrisis van 2008. Amai ik vind dat eigenlijk goed. Natuurlijk. Want soms denk ik wel, hebben jullie dat niet, dat ze dat dat je zo toch dingen willen aansmeren. Zo. Ja, maar dan moet je de verzekering, bla bla bla. bla. Ja, vooral bij koppelverkopen. daar moet je mee opletten. Dat, ja, voilà. dat je denkt, je gaat de lening afsluiten. Dus goed, je krijgt 2% minder, maar dan moet je wel een brandverzekering ja. en een hospitalisatieverzekering. Dan moet je die bij ons nemen. En, ja. Dat moet helemaal niet natuurlijk. Nee, nee. Het mag. Dus, sloebers, jullie zijn gewaarschuwd toch een van de mooiste verhalen van de dag, zeg. We hebben het gelezen in de krant, daar ik heel gelukkig van. Er is een man die elke dag op een restaurant gaat, en dat al 50 jaar goed, vertel schema. Het is een Gentenaar, meneer Bouwman heet hij, en hij probeert zoveel mogelijk verschillende restaurants uit in Gent. En soms gaat hij natuurlijk wel nog terug naar zijn favoriete restaurants. Zijn bestelling is ook altijd anders, maar er is één vaste waarde, want na zijn eten neemt hij altijd een koffie en een glas porto. <lacht> Oh. En die man zegt ja, ik kan niet koken, ik kan zelfs geen ei bakken. Daarom ga ik elke dag op het restaurant. En hij geniet ook van de sfeer op het restaurant en de inrichting en zo, zegt hij. Maar elke elk dag? Elke dag. En waarschijnlijk had hij ook alleen, want dat vond ik ook altijd maar dat mensen alleen op het restaurant gaan. Oh, ik zou dat niet kunnen. Ja, kijk, meneer Bouwman, blijkbaar wel, vindt wel goed. Ik vraag me dan af, ook met kerst, ook met nieuwjaar, of is hij al eens een keer ziek geweest? Of ja, we gaan hem... ...huis laten brengen tijdens corona. Wat deed hij dan? Dan moest hij toch ook eten? Een soort takeaway waarschijnlijk. Ja, we gaan hem proberen te bellen. Als we hem kunnen bereiken, dan hoor je zijn verhaal. Zo nog bij GoeiemorgenMorgen. Meneer Bouwman, als je aan het luisteren bent, laat het gerust even weten in de app van Radio 2. Het mag Ja, goed plan of niet, elke dag. En is die bom al gevallen, die sneeuwbom? Sommige mensen zeggen oh. van, stop met die sneeuwbom. Raak in paniek. Nergens voor nodig, het is goede muziek. Want wij wilden haar wel brengen, ruim anderhalf uur. Door regen en door wind, maar liefst één hand aan het stuur. Met nog één hand op haar dijen, want zo ver mocht die al gaan. En er is hier niet eens wifi, maar elk bericht kon daar, Want hij was verliefd op haar. En had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje. Moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was verliefd op haar. haar voor VWO meteen mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet nijver en het kon niet puberalen. Ik zie hem fietsen over straat. Het voelt als teruggaan in de tijd. Want ik was toen op haar. Zij was toen op mij Oh, hij was moordeliefd op haar En had nog nooit zoiets gedaan Want hij zou terug zijn met een uurtje moeder fiets mee uit het schuurtje Hij was moordeliefd op haar Op haar Alleen op haar De haar wel brengen, terug weer anderhalf uur. Maar nu helemaal alleen met nog steeds zin hand aan het sturen, Vijf boven morgen. Le freak, c'est chic. Tuurlijk wel. Marcella zegt van: hé, alleen op restaurant gaan is toch niet zielig? Hebben we ook niet gezegd, Marcella? Tuurlijk niet. Het lijkt me gewoon, ja, ik zou het nooit kunnen zelfs. Alleen op restaurant gaan. Goedemorgen, dit is Amy Winehouse. uit je buurt. Eerst schema... Goedemorgen. In een grote drugzaak zijn gisteren 22 mensen opgepakt onder weer drie politieagenten. Ze worden verdacht van het verkopen van drugs, het invoeren en uitvoeren van cocaïne via onder meer de Antwerpse haven en ook van geweld in het drugsmilieu. Er komt extra humanitaire hulp voor de Palestijnse Gazastrook. In Ruil zullen er ook medicijnen geleverd worden aan gijzelaars uit Israël die daar ook vastzitten. Qatar en Frankrijk hebben mee bemiddeld over het akkoord. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met.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 De politie haalde veel informatie uit de analyse van geheime Sky-ICC-telefoons, zegt Anne Berger van de federale politie. Van die 22 personen die gearresteerd zijn, dat zijn zowel personen die verdacht worden van dealen, maar ook personen die echt verdacht worden van de in- en uitvoer van cocaïne via de haven van Antwerpen bijvoorbeeld. En sommige personen die worden ook verdacht betrokken te zijn bij afrekeningen in het drugsmilieu met vuurwapens. Katrien Schrijvers wordt Vlaams lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen. Schrijvers volgt de eerder aangekondigde Tina Rombouts op, nu die afscheid neemt van de nationale politiek. Katrien Schrijvers is 17 jaar lang burgemeester geweest in Soersel. Momenteel is ze er schepen. En ze is ook Vlaams parlementslid. De onze Lieve Vrouw van Smartenkerk in Sint-Kathelijne-Waver is officieel ingehuldigd als schoolgebouw. De kerk is tien jaar geleden al ontwijd en het college Hagelstein heeft ze gekocht om het stijgende leerlingenaantal op te vangen. De kerk is helemaal verbouwd en er zitten nu verschillende klaslokalen in op verschillende verdiepingen. Voor de leerlingen is het een heel bijzondere plek om les te volgen, zegt directeur Ingeborg de Kooman. Wat ik gehoord heb, is dat uh, heel veel uh, leraren, maar ook leerlingen, uh, echt wel rustig worden in die kerk. Um, zeker als de zon doorheen de hele mooie gerestaureerde uh, glas in lood valt, dan krijg je daar echt een sereen gevoel. Het is dan ook niet uh, uitzonderlijk dat we ook uh, onze nieuwe vakken mensana en yoga, dus een seminarie yoga, ook in die uh, kerk laten doorgaan. Meervoudig wereldkampioen snowboarder Seppe Smits uit Malla neemt in maart afscheid als atleet. Een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland wordt de laatste uit zijn carrière. Seppe Smits is 32 en werd twee keer wereldkampioen in de discipline slopestyle. Hij stopt omdat hij de nieuwe generatie niet meer kan volgen, zegt hij. Als je kijkt naar de huidige wereldkampioen dat 16 jaar is en ik ben zelf 32... Is wel een uh, serieus verschil uh, in leeftijd. Het is dus letterlijk de helft van mijn leeftijd. Nieuw in terug bijleren en zo gaat bij mij een pakje minder vlot dan bij die jonge generatie. Die zijn flexibeler, uh, ja, en die pakken veel meer risico's en zo. Dus uh, ik voel dat het uh, mij te veel energie en te veel moeite eigenlijk kost om, uh, om nog het eigenlijk, uh, te kunnen verder zetten op die manier. Seppens ging als snowboarder ook twee keer naar de Olympische winterspelen. Eerst veel bewolking met later in de dag sneeuw. Er zal tussen de 1 en 3 centimeter blijven liggen in onze provincie. Met temperaturen rond het vriespunt. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app of op de site van 14nieuws. Die Goedemorgen. Hey, uh, het is uh, vrij kalm op de weg momenteel. Ik heb maar één file staan op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. Uiteraard de Antwerpse ring. Voorlopig dus nog geen sneeuw. We houden het zo. Maar het beste idee van de dag komt van Hugo. Hugo wie? En wel Hugo hoor je over 5 minuten. Wat is de betrouwbaarste auto? Vraagteken. Amai, maar één resultaat. Stop maar met zoeken. De oplossing is rijden met een Toyota-hybride. Die zijn zo betrouwbaar dat Toyota er tot wel 10 jaar garantie op geeft. 10 jaar? Je wacht dus niet langer. In januari heb je bij Toyota al een hybride voor de prijs van een benzine. Deal. Bye. Toyota. Bye -bye. Aanbieding geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be. Ook zondag bij XPO straffen zolde met tot wel 70% voordeel ten opzichte van de adviesprijs. Je zou voor minder enthousiast in je bad springen. XPO, ga voor meer wat. Kamer. Oh my, wat is dat? Is dat? Nee, maar dat kan toch niet? Het is zo groot! Dat is gigantisch ook. Dat heb ik nog nooit gezien, zoiets. Een lieve filmtaal. Maar die nee, filmt jij Die wel. Kijk, ja. film. Ja, oké, okay, ik film. Oh, oh, oh, oh, spectaculair is dit. Dat heb ik nog nooit gezien. De Fort Salon-condities zijn spectaculairder dan ooit. Afspraak bij de Fort Verdeler in uw buurt of op Fort.be. Actie geldig tot 31 januari. Fort Fort Fort. Twee. Goedemorgen morgen. Jouw goedemorgen telt voor 2. WRT Radio 2. Goedemorgen. Met Boy George. Die Boy George was ook de sloeber geweest. Ze hebben hem toen een takstraf gekregen. Dan moest hij meegaan met de vuilniskar. Vind ik goed hè? Ja, dat, zo leer je het hè? Ah, absoluut. Goedemorgen. De meest positieve ochtendtje hoor je hier. Wel. Goedemorgen Goedemorgen. Morgen. De Nationale Goedemorgendag. Dat is volgende week dinsdag. Dan klinkt één woord nog harder in Vlaanderen. Goedemorgen. Dan houden we hier de eerste Nationale Goedemorgendag. Je kan dus ook zelf reclame maken voor die Goeiemorgendag Dag door een affiche te downloaden op onze website radiotwee.be. Klik daardoor op de neus van de Goeiemorgendag. En Hugo Sippers, de Landrecie uit Gingelom, heeft dat gedaan. Hugo, goedemorgen. Goeiemorgen Peter en goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Dit gaat ver hoor, Hugo. Want op dit ja. moment ben je al op stap. Je dat elke dag 15 tot 20 kilometer. Ja. Maar wat heb je gedaan? Beschrijf eens. Uh, ik heb dus de affiches nog gedownload. Eerst en vooral hangen ze aan het venster en eentje op mijn brievenbus. Voor de postbode, ik zie die niet elke dag, maar die mensen verdienen ook een goedemorgen. Oh. En dan op mijn vreugelvestje vooraan en achteraan ook een affichetje geplaatst. Zodat er de mensen tegenkomen. Ik, ik zie het intussen in de app van Radio 2. Ja. Het is prachtig gedaan. Ja. Goed. Jij bent zo'n ja. leuke, positieve man. Wel, daar word ik nu eens heel blij van. Maar ik probeer, ik probeer. Ik ja zeker. hou de reacties bij van de mensen als ze jou langs zien komen. Dan zeer minuutig hoe ze daarop reageren. Komt helemaal goed. Dat is altijd een goeiemorgen terug. Ah. De chauffeurs die doorkomen van de lijn, handje opsteken, krijgen een handje terug. Dat moet het zijn. Zo, moet eenvoudig het het. Zo eenvoudig kan het, het zijn. Het is echt. Goeiemorgen. Ja, dat hè, jongen. Goedemorgen. Dus... <laughs> Doe het zelf ook. Ga naar radio 2.n en haal die affiche en maak iedereen gelukkig. Hugo, dankjewel en goed stappen hè, man. Goedemorgen. Goeiemorgen. Laat je jouw goedemorgen horen en zien. Vier mee met de Nationale Goeiemorgendag. hebben we Bart Kanaert bij ons, ja, die fantastische presentator van de dag van vandaag op VRT bij ons, die nog één grote droom heeft. Ja, het schijnt een bijzondere droom te zijn, ik ben zeer benieuwd. Ik, Je, ik weet het ook niet. Je weet het ook niet? Nee. Mijn... Ja, men wilde met ons ook niet zeggen. Dat zeggen we, gaan het zo verrast zijn. Misschien okay. wordt onze show weer gekaapt ja. door Bart Kanaert deze keer. Hij mag dat, hij mag dat sowieso. Bon, ja, Gert Verhulst die wordt Ereburgeren van Kokzijde aan de zee. Terwijl die mensen eigenlijk gewoon uit ja, deurnes Zuid komt of Deur Noord. Ja, je, ho je hoort dat ook een beetje hè. Een van de Deurnes. Ja, wat vinden ze daar nu van in Kokzijde zelf? Gelukkig weet deze vrouw er alles van. We weten elkaar weg in Kokzijde. Je ziet en je hoort haar nu, lieve luisteraar, in een bakkerij in Oost-Tuinkerk, live in onze app en ook live op VRT1, ja, deelgemeente van Kokseide. Margot van de regio zonder muts vandaag. Goedemorgen. Ja, hier in de bakkerij is het lekker warm. En het ruikt hier ook echt gigantisch lekker naar vers gebakken brood. En de patekens worden hier, as we speak, in de toonbank gelegd. Mm. Dus uh, ik ben heel gelukkig. En ik ga hier inderdaad eens horen wat de Oost-Tuinkerkenaar ervan vindt. Dat een Antwerpenaar ereburger wordt van, uh, van de gemeente, van de stad. Dus uh, dat is mijn plan van vandaag. En dan ga ik ook eens langs bij de burgemeester. Want het is allemaal bij hem zelf begonnen. Hij is met het idee gekomen om Gert tot ereburger van oost tuinkerken te kronen. Nu, het is nog niet zo ver, want maandag moet het nog gestemd worden op de gemeenteraad, maar het ziet er wel naar uit dat, uh, ja, dat uh, Gert verhulst goede papieren heeft hier. Is dat met stemmen en al? Moet ze daarvoor stemmen? Ja, ja, dat is een agendapunt op de gemeenteraad. Oh man! En is dan bij uitbreiding heel die familie ook ereburger? Vraag me ook veel vragen erbij. Veel vragen, veel vragen straks. Je ja, wil dan gewoon weten of Samson ook ereburger wordt. Ja, bijvoorbeeld. Stel je voor, erehond. Of, of ik ook een gaat meebrengen. Maar ik ga nu, <lacht> ga nu echt Ik vind dat echt het belangrijkste nieuws van de dag. Mag ja, we gewoon... vragen dat eigenlijk altijd. Ja. En ik zie daar zo achter maar een Berliner bolleke liggen dat naar mij roept. Zie je het? Mm -hmm. ja, ja, ik zie het. Ik, zie het. ik hoor Dat hem ook lustig roepen. Ik zeg het maar gewoon. Als het, als het niet zou bestaan, het zou een job zijn voor jullie culinaire freeloaders. Niet normaal, zeg. Maar het mag, ja. hè. Het mag, ja. Ja. Ja. Ja. Nee, het. Zing aan akkoord. Goed. Gert als ereburger als Antwerpenaar aan de zee. Voor of tegen? Maar van de regio. De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Oh nee. Je weet wel met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe oh, hoefden minder gelovigen dat was nog eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwart, en de zotse stond van voor. En ik bezweer het bij gelovigen. Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging vooruit. I want pour toi, ta barre, ta barre, ta barre, ta barre, ta barre, ta barre, ta barre, ta barre, ta En toen dacht ik bij minder gelovigen. Waarom zijn de blanken zoveel bekrachter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Olé, olé, Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé. Je moest je zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen Trek me uit de Vlaamse klei Geef me een drummer en maak me blij En geef me vuur, en geef me vuur Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie aan de vuur En geef me vuur, en geef me vuur geen lucifer natuurlijk, maar een passie Het was een liefde. Het was een liefde. Het was een liefde. De liefde voor muziek. Het was een liefde. Het was een liefde. Het was een liefde. from me one more time De sneeuwbom kunnen verjagen. Lees, who will be there? 7 voor 7. Dan is het nieuws van Margot. Gert Verhoost wordt als Antwerpenaar Ereburger in Kookseide. Nou, toch iedereen een beetje ongerust. Marnik van Bekelaren uit Kortemark, dat is dus West-Vlaanderen, zegt: Gert moet op zijn parking blijven. Hopla, Hilde Lippes, uitruisleden. Goedemorgen, Hilde. Goedemorgen. Belangrijke Naar vraag. Je, Vertel eens. Ja, het was me niet zo duidelijk. Uh, Even zitten, dus oost tuin Steenkerke en dan Kokseide. Ik dacht, wat is het nu? Je ja. woont in oost en je wordt ja. burger van Kokseide. Jawel, ja, oost tuin is dus een deelgemeente van Kokseide. Ik wist het ook niet, Hilde. Ja. Je bent niet alleen. Ja, maar... Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, maar daarvoor... De, kijk, dat is Goeiemorgenmorgen. Wij zorgen ervoor dat iedereen mee is. Hilde, geniet van de dag. Ja, dag. dag. Ah. En van Britney Spears. Laat laat. Okay, baby. Goeie, goeie, goeie. Uh, uh, yeah. Oh... Is Gert Vroost ooit eens tegenkomen in Kokzijde? Een en enige wat ik kon zeggen. Nostig! Zeg. En Gertje keek waar haar. Ja, had... Allee, hè? Goedemorgen. Bij Eliza hier kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu. Boek jouw vakantie op elisawassier.be. Telenet-TV. Dat klinkt bij sommigen zo. Ik ben surrounded door snakes en fucking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 Neem nu Telenet-TV bij je internet en kijk zes maanden gratis. Voorwaarden op telenet.be of in je telenetwinkelpunt. Oh, Jacques, als ik u zo zie liggen, dan smelt mijn hart. Ik wil u pakken in uw bijten. jij lekker stuk, hè? Zeg, over welke zaak hebt gij het? Ah, oh, chocoladezaak is, schat ik ah. Hier, neem een matinetje. Oh, Jacques.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 kilometerverzekering van Belgius Direct Verzekeringen biedt nu 15% korting op je eerste jaarpremie. Bereken in 5 minuten je prijs op belfiusdirect.be Raadpleeg de infofiche van de autoverzekering en de actievoorwaarden op belfiusdirect.be kilometerverzekering. Je hebt vanmorgen even Weerman Bram nodig. Hij weet of je nu wel of geen sneeuwpop kan maken vandaag. Hij is er nog voor half acht. Goedemorgen. Elke dag, elk voor twee. VRT Radio 2. Het is 7 uur. VRT nieuws krijg je vanmorgen van de Shema Goedemorgen. In sommige delen gaat het sneeuwen. Er wordt ook gewaarschuwd voor gladde wegen. En 22 mensen zijn opgepakt in een drugzaak, onder wie drie agenten. De stroodiensten waarschuwen voor gladheid op verschillende plaatsen. Vannacht is er overal gestrooid op wegen en fietspaden. Maar vanaf nu trekt een sneeuwbui over delen van Vlaanderen. En die sneeuw kan ook blijven liggen, zegt Katrin Kiekens van het agentschap Wegen en Verkeer. Een neerslagzone bereikt onze regio, dus dat zijn winterse buien. Vooral ten zuidoosten van de lijn poperingen diest dus in de zuidelijke delen van Vlaanderen, maar ook elders is er kans op sneeuw en dat in combinatie met bevroren wegen, bevroren fietspaden dat kan ervoor zorgen dat het gevaarlijk glad wordt als je in zo'n sneeuw terechtkomt, terecht hou afstand en rij trager dan gewoonlijk Weerman Bram Verbrugge, ja, wat kunnen we dan nog verwachten? We verwachten de meeste sneeuw in Wallonië met daar 10 tot 30 centimeter. Maar ook in Vlaanderen zal er straks, vooral dan na de middag, ja, toch wel een paar centimeter vallen. 1 tot 5 centimeter op heel veel plaatsen. Wat dichter bij de taalgrens zou het eventueel wat meer kunnen zijn, daar een 5 tot 10 centimeter. En intussen is code rood ingesteld voor de provincie Luxemburg, omdat daar regen gaat vallen die voor IJzel zorgt. In een grote drugzaak zijn gisteren 22 mensen opgepakt, onder wie drie politiemensen. Meer dan 350 agenten hebben ook 45 huiszoekingen gedaan in Brussel en in Antwerpen. Daarbij zijn luxe wagens, geld en een vuurwapen gevonden. Het onderzoek begon na geweld en afrekeningen in het Brusselse drugsmilieu. Er kwam veel informatie uit verschillende geheime Sky ECC telefoons, die in 2021 in beslag zijn genomen. Dat zegt Anne Berger van de federale politie. Van die 22 personen die gearresteerd zijn, dat zijn zowel personen,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 Als je deze maand een nieuw jaarcontract voor gas en elektriciteit afsluit, dan ben je veel goedkoper af in vergelijking met januari vorig jaar. Voor elektriciteit gaat er gemiddeld 500 euro af, voor gas zelfs 1000 euro. De energieprijzen stegen enorm nadat Rusland bijna twee jaar geleden Oekraïne was binnengevallen. Maar de prijzen zijn nu al een tijd opnieuw aan het dalen, al zitten ze wel nog altijd boven het niveau van enkele jaren geleden. Israël en Hamas hebben een nieuw akkoord bereikt over humanitaire hulp voor Palestijnen in Gaza. Er zullen dan ook medicijnen geleverd worden aan gijzelaars uit Israël die daar nog vastzitten. Qatar en Frankrijk hebben daarover bemiddeld. Het internationale Rode Kruis zal de hulpgoederen en medicijnen verdelen in Gaza. Snowboarder Seppe Smith stopt in maart op het einde van het winterseizoen met de competitiesport. Hij is 32, werd twee keer wereldkampioen in de slopestyle en won ook twee keer de wereldbeker in de big-air-discipline. Maar Smit zegt dat het moeilijk is om de jongere generatie nog te blijven volgen. Mijn drive om aan de top mee te draaien en de nodige risico's daarvoor nog te nemen wel begint af te zwakken. Die jonge generatie die zijn flexibeler en ja, die pakken veel meer risico's. en zo. Ik voel dat met te veel energie en te veel moeite eigenlijk kost om het te kunnen verder zetten op die manier. Club Brugge heeft zich geplaatst voor de halve finales van de beker van België voetbal. Club schakelde Gent uit met 0-1. Kapitein Sven Kums van AA Gent is teleurgesteld. De teleurstelling is groot. Hè. Ik denk dat we absoluut hier uh, wilden winnen thuis. Dat we door hadden gaan naar die halve finale. Ik denk op zich uh, dat het ook mogelijk was. Dat we ook wel even kans hadden als hun. Alleen, ja, maak jij dat doelpuntje? Wij niet. In Frankrijk gaat komende zomer naast de politie ook het leger inzetten om de Olympische Spelen veilig te laten verlopen. Die Spelen vinden plaats in Parijs van 26 juli tot 11 augustus. Het dreigingsniveau in Frankrijk is verhoogd en daarom krijgt de Franse politie versterking van 20.000 soldaten. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Katrien Schrijvers, die schepen is in Soersel, wordt Vlaams lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen. En de Onze Lieve Vrouw van Smartenkerk in sint Catharina waver is officieel ingehuldigd als schoolgebouw. Voor de leerlingen is het een rustgevende plek om les te volgen. Eerst veel bewolking met later in de dag sneeuw. Er zal tussen de 1 en 3 centimeter blijven liggen in onze provincie met temperaturen rond het vriespunt. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. Nou, ah, goeiemorgen. Goedemorgen. Veel mensen die gewoon lekker thuis blijven. Ik maar. denk het wel. En de rest ja, dus maar één file te melden in Vlaanderen voorlopig. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel. Maar helemaal in het zuiden van het land is de ellende al begonnen, hoor. Want door sneeuw en ijssel moet je op de E25 van Aardelem naar Luxemburg-stad al rekening houden met één uur vertraging. Het is best ook, ook geen daguitstapjes te doen vandaag naar de provincie Luxemburg, want het KMI waarschuwt in de loop van de ochtend al voor code rood. Dat betekent dus daar zeer gladde wegen. Hou oh, jongens, ja, moet je ja. niet doen allemaal. Maar bon, hoe erg wordt het bij ons? Het valt precies allemaal nogal mee op dit moment. Maar hey, gezellig, moeten we geen file hebben. Radio 2, jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen, morgen. Elke dag telt voor 2. We like dancing. Het is 9 over 7. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Sweetie show. Het is vandaag 17 januari, de dag dat je hoort op Radio 2. En dit is wel even belangrijk als je dan toch thuis bent. Gas en elektriciteit zouden een pak goedkoper geworden zijn. Dus ideaal om over te stappen. Inderdaad, je hebt bespaard voor gas zelfs 1000 euro in vergelijking met januari vorig jaar en voor elektriciteit 500 euro. Maar moet wel bijzeggen. De prijzen zijn nog altijd boven het niveau van enkele jaren geleden. Dus het is al goedkoper dan in 2022 toen de energieprijzen uit het dak gingen. Maar mm. we zijn er toch nog altijd niet. Ja, maar dus veranderen kan dus wel op dit moment. Hoe zit het nu met die sneeuwbom? Straks even alle details van Weerman Bram. He, als het niet de sneeuwman zit Er moet dan ook zo'n muziekje bij dat onheilspellend is. Je, het, je, je vindt het leuk hè, om het op te kloppen. Vond je dat onheilspellend, dit? Ja, Schoon iemand die een viola stemmen was hier in de buurt. <lacht> ja, goedemorgen. Straks komt Weerman Bram live bij ons. Sommige scholen, ja, als je mij dramatisch vindt, er zijn scholen die risico nemen, geen risico nemen. Die gaan gewoon dicht en sommige leerlingen moeten dus les volgen via de computer vandaag. Halfdarske scheelt ook wel. Meester Joen, de Krik, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Jij bent de leerkracht aardrijkskunde in het Heilig Hart en college in Halle. Dat afstandsonderwijs doen jullie vandaag, dat is toch van corona geleden? Ja, klopt helemaal. Het is uh, sinds corona geleden dat wij terug uh, naar het afstandsonderwijs teruggrijpen. Uh, wij wouden deze keer het risico niet nemen, omdat Gamido had verspild van een toch wel aanzienlijk pak sneeuw. Mm. En daarom uh, hebben wij gekozen om terug uh, in afstandsonderwijs naartoe te gaan. Wat vonden die leerlingen daarvan? Wel, sommige leerlingen vonden het ja, wel blij dat ze precies wel thuis waren. Andere leerlingen vonden het iets minder dat het dan toch wel voor de PC ging, we een live lets volgen. Uh, maar de leerlingen begrijpen het al bijna al wel allemaal, omdat er toch wel heel wat leerlingen ook van ver komen, met de trein met openbaar vervoer, en dat je ja, altijd plat ligt morgens, je ja, hebt dus leerlingen op school gaan raken. Ja, dat duurt wel altijd even, hè. is natuurlijk wel zo, inderdaad, als je van de andere kant, richting Luxemburg, dat is nu heel ver, komt, dan, dan heb je het volle natuurlijk. Ja, hoe pakken jullie het aan dan? Um, wel, uh, ik pak het vandaag op een actieve manier aan. In die zin, bij mij hebben mijn leerlingen een opdracht gekregen dat ze actief naar buiten moeten trekken om daar dan uh, een opdracht te maken in verband met de leerstof die we hebben gezien. Andere collega's daar gaan live op Smart School live les geven om dan extra opdrachten toe te lichten of theorie uit te leggen. Oh, ik word even teruggesmeten naar die coronaperiode. Helemaal, helemaal. Oh. Zeg maar, is het alleen vandaag of ben je ook van plan om het de volgende dagen nog te doen? Uh, momenten denk ik al plan voor vandaag. Het is wel gesproken met directie dat we enkel vandaag gingen uh, afstandsonderwijs geven. Dus we hopen dat het meevalt en dat we morgen terug naar school kunnen gaan. Ziezo. Leerkracht Arieck, kunt je ronde krik daar uh, in Halle van het Heilige Hart en college. Uh, geniet van de dag en geniet van de buitenactiviteit. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik nooit zo bedoelde die begraven in mijn grond. Wat een heldin. Waar woont die eigenlijk? Daar zouden ze beter eens een uh, ereburger van maken. Op Groenland. Nee, ik weet, ik weet het niet. <laughs> is dat Tisselt? Ik weet niet waar ze woont. Kessel, ja, Kessel. Uh, Vlaamse Brabant. Maar het is echt wel een held. Ik ben het aan het kijken. is dat Antwerpen. Antwerpen is het, hè? Kessel. Oh, jongens, ingewikkeld. Maar goed bezig, die Pommelien Thijs. Ja, ook in Groenland, op... Uh, ja, ja ik, ik, ben, ik, ben, ik was al van, iedereen was van, maar wat ze daar doet, ja, straf, maar allemaal, hè. Allemaal, bij min 35. Allemaal. Een berichtje binnengekregen van Hans Torkes uit Dilbeek, die een beetje in paniek is. Ja, die zegt, in het Pajottenland worden bussen al afgeschaft en het sneeuwt nog niet. Hoe gaan die kinderen dan op school geraken vanochtend? Ja, verkeersman Hayo, je hebt een uitleg. Ja, maar het heeft inderdaad niks met sneeuw te maken. Het heeft te maken met uh, vakbondsacties die al een uh, paar dagen bezig zijn. Hè. Dus uh, het is gisteren begonnen in Assen. En nu dus ook uh, problemen in Vilvoorde zien we Grimbergen en Dilbeek. En ook uh, in Antwerpen, Tisselt, Edegem. En tussen uh, pakweg Eerichem uh, ja, en Antwerpen zijn er bussen die niet rijden. Het heeft te maken met uh, stakingen. Ja, toch even de app of de site bekijken voor je vertrekt. Zometeen goed spelen met Punto Punto. Over twee minuten win je die exclusieve Goeiemorgen morgenmok. <lacht> Een Mercedes is meer dan een wagen. Met zijn verfijnde materialen, ultiem comfort en innovatieve technologie. Bij Mercedes-Benz bent u altijd een stap voor. Ontdek nu onze exclusieve voordelen tijdens de Stardays. Van 11 tot en met 28 januari bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes .be. Na je loopbaan klinkt het soms zo. Maar soms ook zo. Zo en acht.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 Info en voorwaarden bij verdeler of op scoda.be. Voorwaardelijke overnamepremie, Actie enkel geldig voor particulieren en zolang de voorraad strekt. Punto punto punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. We gaan live naar Antwerpen naar Benny Verlinde. Benny, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Toch even checken. Hoe is de situatie in Antwerpen qua sneeuwboom? Geen. Niet nieuw. Geen. Oh, hoezo. Zeg, je, bent, uh, je bent kok geweest en jouw specialiteit was pâté. Leg uit. Uh, ja, dat was natuurlijk mijn specialiteit. Dus je wil paté maken of pâté met veen een beetje maken. Dus... Oh, heerlijk ongezond okay, hè. He. Maar wel lekker hè. Oh. Op zo'n toast. Oh, mm. oh. Mm. bon. Ziezo, genoeg over eten alweer. We gaan zo meteen spelen. De klok start van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden kan je paté maken met een exclusieve GoeiemorgenMorgenMok. ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen vanmorgen aan het begin van het alfabet. De A. Welke A begint met de letter A en eindigt met de letter Z? As. Welke B is een stenen gebouw met een schuilkelder dat je beschermt in de oorlog? Uh, Burgt. Welke C is een hit van Rimon van het Groene Woud en een Cubaanse dans? Een C. Zij uh, dingen. dingen. Allee, zeg het iets. Wanneer ja. jij moet zeggen? Ja. Ik ben het aan het uitbeelden, in de app. Nee? Nee, nee, pas Benny, ah, Benny, Benny, jammer. De A, ik heb het nogthans net gezegd ook. De A begint met de letter A, eindigt met de letter Z, is het alfabet. Ja, hop. Oh, kapot, ja. oh rustig, kapot, ze zeggen. Het stenen gebouw met een schuilkelder die je beschermt tegen de oorlog of in de oorlog. Je zei Burg, ja, ik zou het nog bijna goedkeuren, maar het was wel een bunker. En de hit van Remo was de cha cha cha. Punto punto. Oh. Benny. Ja. Je bent beter met paté maken. Dat kunnen we concluderen. Ja, inderdaad, ja. Maar als je dacht van, ik kan het beter, doe het dan zelf natuurlijk. Benny, toch? Punto punto. Ja. ja Speel morgen zelf mee en win jouw Goede Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ja, ja, die mensen die nu zitten... Oh, ik had wel een En wel, doe het zelf. Ja. Punto, punto in de app van Radio 2. Deel maar. Goeiemoor. Bus, cruise of vliegvakantie. Reizen lauwers. De Weerman is op dit moment echt naar buiten aan het kijken. Je kan hem volgen in de app of live of VRT1. Je bent voor alle veiligheid een beetje vroeger gekomen, Weerman Bram. Ja, ja wel, ik ben, ben te gast vandaag bij de, bij de conculega's bij MNM. Uh, dus vandaar dacht ik, ik kom een beetje vroeger. Uh. Dus de groeten. Ja, zeker. Ja, ja. <lacht> maar vooral ja, die sneeuwbom. Wat zit ja. er nu van aan? <lacht> ja, al wel. jij gebruikt het woord sneeuwbom. Ik hoor dat niet graag. Hè. We proberen tegengas te geven dan. Maar... <lacht> Dank je, Bram. Vandaag ga ik de rem wel een beetje loslaten. Want uh, we gaan wel sneeuw krijgen op heel veel plaatsen in Vlaanderen. Ah, oh, zie je? Ja, je blij. Ja, maar om nu te spreken van een, een echte bom. Uh, nee, daar dat ik een ik... beetje erover. Frank heeft dat woord het eerst gebruikt uh, met de regenbom uh, in de Vesdorvallei. Maar toen viel er 200 liter water uh, op een vierkante meter. Als dat zou vallen, vandaag heb je, heb je twee uh, meter sneeuw. Mm -hmm. uh, Stel je voor. Uh, nee, ja, Dat is dus, dus niet. Hè. Maar wel, ja, toch wel uh, 1 tot 5 centimeter op heel veel plaatsen in Vlaanderen. En dan Vlaams-Brabant en ook Brussel en het zuiden van Limburg. Daar kan nog wat meer vallen. Vijf tot tien centimeter is daar zeker mogelijk. Ga je nog wat meer naar het zuiden, dus dan kom je al in Wallonië. Daar gaat het om tien tot vijfentwintig centimeter. Dus dat is toch echt al wel een pak. En dan is het meest gevaarlijke weer nog voor het uiterste zuiden van ons land. Want daar valt op dit moment al neerslag. En ik zeg neerslag, want het gaat daar om regen. En die regen die vriest aan aan de grond en die zorgt daarvoor ijzel. En en het gebeurt niet heel vaak, maar um, het KMI heeft nu net code rood afgekondigd voor de provincie Luxemburg, met daar dus heel, heel gevaarlijke toestanden. Maar toch even concreet, in Vlaanderen, wanneer gaan we dan de eerste sneeuw zien? Waar, waar is dat dan? In de loop van de ochtend. Dus toch? op dit moment ah, ja. trekt, die, trekt die zone over, het, uh, over Wallonië. Die komt er geleidelijk aan. Ik denk dat het ietsje vroeger gaat zijn dan dat ik gisteren heb gezegd. Gisteren ja. ging ik voor de late voormiddag. Ik denk dat het iets van de eerstkomende uren al zal zijn. Ja. Ja, okay. ja, toch wel. Uh, Um, en het gaat lang duren, hè. het gaat echt wel duren tot uh, vanavond. Dus niet continu, maar wel zo ja, langere periodes van, uh, van sneeuwval. Dus uh, heel leuk nieuws, denk ik dan, voor de kindjes die deze namiddag thuis zijn. Het is trekken. woensdag, ja. ja Ideaal dus moment. En ik heb ook begrepen, van Hayo, kwam even tegen in de gang, dat het een heel rustige ochtendspits is. Dus ik nee. denk dat uh, veel mensen ons advies hebben, hebben opgevolgd. Gewoon oh, lekker binnen. En het, uh, het lijkt wel uh, terecht. Uh, vanavond en vannacht wordt het dan geleidelijk aan droog. We krijgen brede opklaringen en daardoor wordt het dus ijskoud. Zeker als er sneeuw ligt en je krijgt dan brede opklaringen ja, dan ja. gaat die temperatuur echt goed naar beneden min 1 tot min 7 graden in Vlaanderen in de Ardennen gaat het tot min 10 morgen dan misschien nog een paar buitjes aan zee, een paar winterse buitjes met dus wat smeltende sneeuw of wat korrelhagel maar op de andere plaatsen blijft het droog, temperaturen worden net positief, 2 of 3 graden dus de sneeuw gaat wellicht ook wel kunnen blijven liggen ondanks dat er morgen veel zon zal zijn gaat die nog niet meteen wegsmelten ook vrijdag en in het weekend gaat er heel mooi uitzien, want we krijgen dus nog altijd die sneeuw die blijft liggen en zonnig en droog weer, wel nog altijd koud weer maar dat is dus heel leuk voor het weekend en zeker als je naar de Ardennen zou trekken, dan kan daar geskiet en gelangloofd worden wellicht. Ah. Oh, dat een langloof, ja. vind ik, ik zo'n rare sport. Het ziet er zo uit gek uit. Ja, dat is een beetje raar het is een eend die uh, te veel gezopen heeft <laughs> maar hé, hey, ze doen maar het mag allemaal natuurlijk. Ja, dat... Ik heb zonne gehoord hè, vandaag, dus die sneeuwbom, het zal nog redelijk meevallen, maar let toch maar een beetje op Dankjewel wel weer man Bram. Graag gedaan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 Take you past our satellites You can see the world you brought to life To life So love me like you do La la love me like you do Love me like you do La la love me like you do Touch me like Of me, like you do van Ellie Golding. Het is exact half acht. Zometeen hoor je alle nieuws uit je buurt. Eerstjema. Goedemorgen In een grote drugzaak zijn gisteren 22 mensen opgepakt onder w drie politieagenten. Ze worden verdacht van het verkopen van drugs, het invoeren en uitvoeren van cocaïne. Via onder meer de haven van Antwerpen en ook van geweld in het drugsmilieu. En het is nu het moment om een nieuw contract voor gas en elektriciteit af te sluiten. Want de prijzen zijn sterk gedaald. De energieprijzen stegen enorm in 2022 door de oorlog in Oekraïne. En ze zitten nu ook nog altijd boven het niveau van enkele jaren geleden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. In verschillende wijken in Reti zijn bewoners ongerust omdat een eenbrake golf er maar niet opgelost geraakt. De voorbije twee jaar is er volgens de politie al 44 keer ingebroken in de Vogeltjeswijk, de Bomenwijk en de wijk rond de Prinselaan. De politie neemt extra maatregelen, zegt korpschef Katrien Goffings. Enerzijds werken we preventief, waar dat we inzetten op een extra verlichting... ...dus dat de straatverlichting nu de volledige nacht blijft branden... ...om zo mogelijke verdachten af te schrikken. Wij verhogen ook onze patrouilles in die omgeving. Er worden ook extra acties opgezet, extra ploegen die daar patrouilleren... ...tijdens de avond- en de nachturen. En anderzijds repressief, dus we proberen alle opsporingsindicaties die er zijn... Ook sporenonderzoek uh, zeer gedetailleerd te doen. Burgers trekken s'avonds ook zelf de straat op om een oogje in het zeil te houden. <middels> Katrien Schrijvers wordt Vlaams lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen. Schrijvers volgt de eerder aangekondigde Tina Rombouts op, nu die afscheid neemt van de nationale politiek. Katrien Schrijvers is 17 jaar burgemeester geweest in Soersel. Momenteel is ze er schepen en ze is ook Vlaams parlementslid. <middels>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 Een meervoudig wereldkampioen-snowboarder Seppes Smits uit Malle neemt in maart afscheid als atleet. Een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland wordt de laatste uit zijn carrière. Smits is 32 en hij stopt omdat hij de nieuwe generatie niet meer kan volgen, zegt hij. Als je kijkt naar de huidige wereldkampioen na 16 jaar is en ik ben zelf 32, is het wel een serieus verschil in leeftijd. Het is letterlijk de helft van mijn leeftijd. Nieuw terug bijleren en zo gaat bij mij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 In de loop van de ochtend sneeuw. Er zal tussen de 1 en 3 centimeter blijven liggen in onze provincie. Met temperaturen rond het vriespunt. Morgen droog met soms brede opklaringen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van 14nieuws. Iedereen is lekker thuisgebleven, dus dat scheelt in de files, vertel eens H, jongen. Inderdaad, dat is, blijft zo, behalve op de Antwerpse ring. Maar ja, dat zijn we gewend. Richting Gent zijn er problemen door een ongeval. Bij Berchem, twee rijstroken zijn daar dicht. Hou rekening intussen met 20 minuten vertraging. En daardoor is het ook al aanschuiven op de E313 vanuit Hasselt. Met zo'n 10 à 15 minuten file vanaf Ranst. Dan, de files naar Brussel heb ik er heel weinig van. Dat is wel op de A12. Daar ben je een kwartier kwijt van Strombeek tot aan op de E314 moet je dan weer opletten voor een brandend voertuig, zo te zien bij Wilselen. De binnering rond Brussel: nauwelijks wat aan de hand hoor. Een beetje vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. Uh... Hou er wel rekening mee dat sinds vanmorgen werken gestart zijn op het knooppunt Zwijnaarden bij Gent. Je kan niet meer van de E17 vanuit Kortrijk naar de E40 richting Oostende rijden. En uh, in het zuiden van Luxemburg en in het her Groot Hertogdom, daar zijn wel al flinke problemen door uh, sneeuw en ijsel. Zeker op de E25 van Adelen naar Luxemburg moet je rekening houden met de vertragingen van één uur. En over vakbondsacties liever zijn er problemen. Door het uh, voor-het-busverkeer natuurlijk in Antwerpen, Edigem, Tisselt, Asse, Vilvoorde, Grimbergen en Dilbeek. Maar het wordt gezellig hoor, want tv-host Bart Kanaerts is er. En als je afvraagt, wat is het verband tussen Bart en Mega Mindy? Ik vind het een mooie. Ik heb het gezien, ik vond het zeer indrukwekkend. Hoor je straks allemaal. Touring. Onze wegenwachters staan 24 uur of 24 voor je klaar, overal in België. 5000 euro premie op elektrische wagens. Eens kijken. Wauw, de MG4. Ik stap over. Stap ook over op elektrisch rijden. Op mg.be. .de. de eigen merken van Lidl, dat zijn mm. producten aan, wow. prijzen. Meer zelfs tot en met dinsdag. 50% korting op onze XXL traditionele ham. Mm. Dat is maar 1,69 euro per pak. Wauw. Lidl, voor iedereen die telt. Kamperen aan een rivier? Of een luxe verblijf met zicht op zee. Ieder zijn eigen idee van vakantie. Vind uw droombestemming op het vakantiesalon van Brussel. Van 1 tot 4 februari in Brussel's Expo. En ontdekt Marokko als gastland. Info en tickets op vakantiesalon.eu Peugeot. Dat is de kortste weg naar de beste saloncondities. Want tijdens de opendeurdagen van 10 tot 31 januari ontdek je de Peugeot saloncondities en de allernieuwste modellen bij het Peugeot-verkooppunt in je buurt. Ook open op zondag. Peugeot. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Jouw morgen telt voor 2. 2. Zelf een man, de Romantics, goeiemorgen. Het is koud, het is overal oorlog. En gelukkig zijn er een paar lichtpunten in je leven. Deze goede op Radio 2. En elke avond toch de dag van vandaag op VRT1. Maar echt wel, dat programma straalt zo heerlijk als een warm kacheltje door de unieke presentator. Uit. <lacht> Even gezellig als een verse puppy. Ja, luister oh. en kijk gezellig mee. Goedemorgen, Bart Canaerts. Goedemorgen. Hallo. En om maar te zeggen dat de wereldster Bart Kanaarts ook maar gewoon een mens is. Ja? Je was een beetje ziek? Een beetje. Hij wil een soort van vallingske, een beetje snot. Maar ça va wel, hoor. Savawel. Is, is het beter? Het is aan de betere hand. Want ja. je, je oogjes staan nog een beetje... Ja, toe eigenlijk. <laughs> ja, oei. Ja, ik, ik ben ook nog maar echt net wakker. Oké. Okay. Ja. Nee, maar het, maar het gaat. Ook, het gaat, het gaat, ja. ja, ja. Het is oké, okay, natuurlijk. Nou, zeg maar, intussen um, ja, moeten we eerlijk zijn. Zo'n gevestigde waarde, dat viel ons gisteren op toen we erover bezig waren. Tweede seizoen, de dag van vandaag natuurlijk. heerlijke ja. show. Bolt goed, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ik ben heel blij eigenlijk met hoe het loopt. Er zijn heel veel mensen die willen komen, zoals gisteren de wonderlijke familie Slash ja ha. Dat was al heel cool dat die ja zeiden. En er zijn ook veel mensen die, die het leuk vinden om maar te kijken. Dus ja, ik ben, heel, ik ben eigenlijk heel blij. Ja. En Heel lang, mensen weten dat niet, maar je bent al heel lang bezig. Um, ja, maar het is toch waar? Ja? Ja, maar het zou een vraag kunnen zijn voor je show. Wanneer kwam Bart Canaert voor het eerst op televisie? Jij weet het zelf. Hè. Hoe, ja, in welk jaar zitten we? 2006, denk ik. 2006. Ja. Ja, Dus, even denken, dat is intussen nog 18 jaar geleden. Ja? Ja. We gaan het even tonen, lieve mensen, als je kan kijken, zeker doen. Het had allemaal te maken met Megamindy. Wie of wat speelde je daar... <laughs> ik denk dat uh, mijn rol op de callsheet was Nerd 2 of zo. Ik had, niet, ik had, ik, ik had geen, geen naam, ik had gewoon een omschrijving. En nog niet eens de eerste, denk ik. Ik denk Nerd 2, of gewoon Nerd, ik weet het niet meer. precies. Het leek als een soort idoolwedstrijd waar, waar je dan iets moest doen. Ja. Maar we gaan even meekijken en luisteren, ja. Oké, oh cut, cut, cut, Hij leeft nog. Hoe bent u? Migrain? Commissaris Migra. Wel... Commissaris Miguel, thank you for het verstoren van mijn beautiful action scene! Ja, Volgens mij was dit gewoon een compleet verkeerde stuk. Ja, klopt. Ja. Ja, dat ziet ik er dus niet uit als een nerd. Nee, ik heb gisteren een compleet ander stuk gezien. Ja. Ik denk dat Sven is op ons banden gepisteerd. Dat heb je dan natuurlijk. Het was ooit... wel die aflevering, wel. Het was, Het was wel, die wel die aflevering, ja. ja. Maar kijk, kan gebeuren natuurlijk. Nu, ja, had ik een paard? Ik was er afgevallen, want we hebben nog iets ontdekt gisteren. Daar hebben we gelukkig geen beelden van. Jij bent bio-ingenieur. Ja, ja, klopt, ja. Je hebt echt diploma en zo. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Vijf jaar gestudeerd, ja? ja. Hoef ah, je dat niet? En ooit iets mee gedaan. Ik heb dan twee jaar lesgegeven daarna in een middelbare school. Daar niet per se. Daar, daar moet je niet per se biologie voor gestudeerd hebben. maar dat leek mij dan het leukste. En daar dan gemerkt dat het hebben van een publiek wel plezierig was. Ja, ja. Ook al was dat publiek moest dat worden met wiskunde, in mijn geval. Vond ik dat toch het leukste van het, van het vak, zeg maar. En dan ben ik eh, er een tijd gaan doen, toch maar. Ja, op, dat Je zag het groter. Echt. Je wou een beetje meer publiek. Ja, ik denk het. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat ik toen ook al wist van ik wil eigenlijk comedian worden, maar ik dat ik dat niet durfde luid op zeggen, omdat ja. dat toch echt een t-shirt aantrekken is met de tekst daarop. Ik vind mezelf echt hilarisch. <lacht> uh, uh, en dat is toch een drempel. En dan heb ik een jaar gedaan of ik toch vooral gedichten wil voordragen. En dan bleek ik, nee, ik wil eigenlijk toch... Uh... Eigenlijk ga ik het toegeven en ga ik mijn droom achterna. En toch ja. heeft Bart Kanarts nog... Eén belangrijke droom. Ik ben daar zo benieuwd naar, wat die droom is. Vertel ja. ah, Ik ben op papier niet van het dromen, als zin van ik vind het heel plezier dat de dingen mij gewoon overkomen en, ja. en ik koester eigenlijk zo weinig mogelijk verwachtingen en dan gebeuren er echt uh, uh, heerlijke dingen in mijn leven. Maar uh, ze hebben me dat aan gevraagd. Ik heb er toch niet één een droom en dat is dan, en ik vind het niet gemakkelijk om uit te spreken, maar uh, het is onrealistisch, maar. Ik zou heel graag meedoen aan het Eurovisie Songfestival. <lacht> oh, die zag ik niet goed. Oh, heerlijk. Ja, maar jij kan wel zingen. Nee, dat uh, is wacht, nee, wacht, als nee, presentator nee. of als zanger? Nee, dan nee, nee, nee, dat je in het Engels, presenteren. dus dat is zeker geen optie. Ja. Um, ik kan niet genoeg zingen, dus ik weet dat dat niet gaat lukken. Maar op een manier, met een fluitje in de achtergrond... Ah, oh, met een fluitje in de achtergrond. Ja, maar let daarmee op, Wij Bart. Dat dat dingen. Dingen. Ja, ja, We <lacht> hebben hier wel contacten, hè, Peter. Ja, dat is op zich... Is dat, is dat te regelen volgend jaar? Hangt er van af wie er oh. gaat, natuurlijk. Als jij... Maar is het volontair met zo'n open selecties of gaan we iemand kiezen? Of weten we dat nog niet? Ja, ik mag daar nog niks over zeggen. maar, ah, maar je weet er al wel iets ja, van. Ja, ik weet er wel al iets van. Mag ik, mag dat, ja, volgens mijn geloof mag ik daar nog niet over praten. <lacht> maar stel dat het open selecties zouden zijn, maakt dat eigenlijk niet uit. Dan kunnen we wel vragen van. Ja, mag Bart Kanaarts ergens met een vraag? Proberen. Ja, er zijn altijd mensen. Die staan op het podium. Hè? Ik, er was... ja. Dit, dit jaar een, een man met, uh, met werkgroei. met een fluitje die daar rollen bolde. Ik weet zelfs niet meer welk klant het was. Zwaar, het is, dus is niet Ja, het kan allemaal. Of gewoon. Allee. Oh, wat een goed idee. Bij, bij in die zetels mogen zitten. Erbij horen. Misschien een tekst meeschrijven. Ik, uh, Ik sta voor alles open. Ik pak het mee. In my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off of my city. Off of my home.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 is toch binnengekomen vandaag. We hebben Bart Canaert van de dag van vandaag bij ons op GoeiemorgenMorgen. En hij wil meedoen aan het Eurovision Festival. Hey, sorry. Heel veel mensen in de app die er al naar uitkijken. Is het hè? waar? Ja, ja, toch ah, wel. Want dat is misschien, misschien is het met stemmen hè, in de voorrondes. Dus dan ah. heb ik de mensen nodig. Hè. Ja, maar als je gewoon de boom van, van Tweede van Links moet spelen, dan zijn er mogelijkheden. Ik ben erbij, hoor. Echt waar. Het maakt niet uit wat ik moet doen. Het Bart Canard. Opla, opla. Oh, kijk. Ja, er zit veel, veel mogelijkheden. Ik moet misschien wel een soort artiestennaam wel, denk ik, bedenk ik me nu. Bart... Dat is moeilijk in Engels, hè? Bart Kanaards. Bart Knaert. Toch moeilijk? Ja, Barry, Barry is altijd goed. Hè. Barry. Barry White heeft dat ook goed gedaan. Door, hè. Dus ik zeg het maar. Barry is al goed. Barry, Barry, Barry can. Barry can. Barry, Barry can. Hela. Kun je ook een lijn uitbrengen? In plaats van als je een naft wilt halen. Don't take the Jerry can. Take the Barry, Barry can. can. Ja, ik voel veel. Ik zit mijn hoofd hopla. al op die. Nee, sorry. De er mee. Ja. Lieve, lieve mensen. Um, het is ook zo dat net uh, belangrijke informatie binnengekomen. Gert Verhulst, die, wordt die zou zomaar Eerburger kunnen worden van Koekzijde Is wel van Antwerpen. De meningen zijn daar een beetje over verdeeld, maar gelukkig. Margot van de Regio! Hebben we hebben iemand ter plaatse, dat is Margot van de Regio, die uh, temperatuur is gaan opnemen. Margot van de Regio, ik zie op dit moment, even kijken, ja, zitten we altijd in die bakkerij? Oh, je nee, staat bij meneer sta... de burgemeester. Ja, ik sta in de keuken van burgemeester Mark van den Bussen, de burgemeester van oh, Kokseire, en dus ook de deelgemeente uh, Oost-Tuinkerken, waar Gert Verhulst woont, en waar hij dus misschien vanaf maandag wel ereburger is. En meneer de burgemeester, het was zelfs uw idee om hem voor te dragen. Waarom is Gert Verhulst voor u zo speciaal? Wel, ik heb Gert Verhulst al lang. Ik heb hem weten toekomen hier, als hij de melee overgenomen heeft bij Studio 100. We hebben gezien welk succesverhaal dat hij daar gemaakt heeft. Veel werkgelegenheid voor de mensen van onze regio, uiteraard, en ook van de Kokseide. Dan hebben we bakarië regelmatig tegengekomen: dat ze hier het lumineus idee had om Kokzijde uit te kiezen als een woonplaats in ons Duinkerken. Uh, en uh, ja, dat hebben we ook gezien hoe geleidelijk aan. Verder hier de bandenbak Kokzijde gesmeed heeft. we kwamen we hem regelmatig tegen. De Zogoreca-zaken, ja. de Caricol, en dan de Kik en uh, onze surfclub. Maar het is en blijft wel een Antwerpenaar. En, uh, ik denk dat hij, stelletjes aan, een Antwerpenaar is die, die, die wat vlaming geworden is. Okay, okay. Ja, dat is uniek in zijn soort, dat is wel zo. Maar, Zek, ik ben vanochtend eens bij een bakkerij gaan luisteren hier in de buurt wat de inwoners van oost tuinkerken en Kokzijde daarvan vinden. We zullen eens luisteren wat de reacties zijn. Ik kijk ook zedelijk naar Brass, zoals het in de krant staat deze morgen. Hij mag er zijn. Ik vind het heel tof. Um, als uh, een buitenlander, mezelf. Ik ben van Amerika. Uh, ik heb wat. Um een outsider perspective, zalig dat hij wat publiciteit brengt ik denk dat hij uh, wel een presentatie is van op uh, zijn tv-series, dus waarom niet hè? ja, kan hij maar zich genoeg van als krijgen? ik denk dat ja, Vruils misschien wel iets zou kunnen betekenen uh, hij heeft ook nog Plopsaland uh, dicht in de buurt uh, misschien dat dat wel uh, positief kan zijn ja, alleen maar lof voor die man toch ja, inderdaad, ik, heb, uh, ik was al het kijken naar de Nederlandse televisie en daar verleek hij met uh, John De Bol. Hey, dat is een mediamagnaat, de Berlusconi van Vlaanderen in feite. Het is, ja, maar, ik denk dat je dat gerust die titel mag krijgen. Ja. Maar moet hij dan niet aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen om eerburger te worden? Of mag je dat zomaar uit het niets worden? We hebben natuurlijk een speciale band hebben met onze gemeente. En dat heeft hij duidelijk gezien dat deze programma hier ten huizen van opneemt. Uh, wij hebben een chef-kok gehad, uh, Arnie de Leerstleider, die dus gekookt heeft voor hem. Uh, dus hij maakt eigenlijk een label voor onze gemeente. En, en, en de andere verhulstjes, zo Ellen en zo, mogen die dan niet? Ik vind dat dan zo erg voor hen. Alleen Gert? Het uh, is dus normaal, het is uh, zeldzaam dat je dat ook hebt. Je kunt dat niet... Ik uh, had hey, dus, uh, al die gezegde, met de Samson dan. Ik moet zeggen, ik word uh, nogal dikwijls een keer genoemd uh, als burgemeester. En men vraagt dan... Ik zeg dan altijd, dat ja, ik ben niet de burgemeester van Samson, want ik ben daarvoor veel te dik. Dat nee. <lacht> vind goed. Uh, zeg, maar maandag buigen jullie zich daarover. De maandag wordt dat gestemd, dat wordt effectief een punt op de gemeenteraad. Gaan daar mensen moeilijk over doen of is dat meteen in de chacos? Dat is uh, natuurlijk unaniem. Ik kan er daar nu tegen gaan zijn. Uh, en... Uh... We zijn dus uh, in volle blijde verwachting. Ja. Het is ook maar omdat we dat niet zo uh, maar out of the blue iemand zouden kunnen voorstellen op café. En we gaan u voorstellen als uh, Ehrenburg, dat wordt daarover nagedacht. Dat moet dan gemotiveerd worden. En dat wordt dan in de gemeenteraad unaniem gestemd. En dan zijn wij uh, heel blij ook dat Gert dat wilt aanvaarden, want dat is ook niet evident. Dat is af en toe geweest met zijn uh, echtgenote Ellen uiteraard. En is blij. Ik hoop dat hij blij is. Ja. Voilà, dat is goed. Binnenkort dus misschien. Uh, Gert Vroost als ereburger van Oostuinkerken. Hij krijgt daar niet, buiten die titel, een speciale prijs voor. Het enige wat hij moet doen, is zich gedragen, veronderstel ik, meneer de burgemeester. Dat hij maar gewoon lekker wat hij altijd doet. Dat voilà. is daarom dat mijn braaf zien. Voilà, voilà. En zo gaat het dus gebeuren, denk ik, maandag. Hm. Ik heb vooral gehoord dat uh, Gert Vroost de Berlusconi van Vlaanderen is. Ik maak me een klein beetje zorgen, hoor. <lacht> maar goed, het is hem gegund, natuurlijk. Gert... Die mensen ooit in de politiek, wordt een goede president ook, denk ik. Zoals je dan nu ziet, je haren bijna wit, de rimpels op je handen.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 die over en over een hour De scoren, dat is toch beter? Profiteer ervan in al onze winkels en op krevel.de. Krevel, leef beter. Voilà, ik ga reizen Reizelauwers naar Japan. Japan, hallo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 coole truc geleerd in de Batibouw Academy. Batibouw Academy? Wat is dat? Dat is zoals op school. Maar dan nog cooler. Je leert er alles over bouwen en renoveren. Batibouw. Vanaf 17 februari in Brussels Expo. Info en tickets op batibouw.com Super! Bart Canaerts. Zijn gedacht. Dat wil je horen en meediscussiëren. Het gebeurt allemaal na het van 8 uur. Het is toch nog niet aan het Kom maar op. 2 VRT Radio 2 Het is 8 uur exact, VRT Nieuws, Shema Saisai. Goedemorgen, straks gaat het overal sneeuwen. Let dus op voor gladde wegen. En gas en elektriciteit zijn een pak goedkoper geworden dan een jaar geleden. Door het winterweer kan het op veel wegen glad worden. Vannacht is er wel al overal gestrooid op wegen en fietspaden, zegt Katrin Kiekens van de Strooidiensten. Vannacht is er overal wat bijgestrooid op de fietspaden, op de wegen, om voorbereid te zijn op de winterse neerslag die vandaag ons land bereikt en we zijn vandaag uitgereden in alle provincies. En we hebben zo'n 850 ton smeltmiddel, dus natzout en pekel, verbruikt. Ja, weerman Bram Verbrugge, de vraag van de dag is natuurlijk wanneer mogen we dan die sneeuw verwachten? Yeah. <laughs> Wel, die sneeuwzone die trekt in de loop van de ochtend, in de komende uren dus, van zuid naar noord over ons land. En ze gaat echt wel doortrekken tot het volledige noorden. We gaan dus overal in Vlaanderen wel wat sneeuw krijgen. Het gaat om 1 tot 5 centimeter op de meeste plaatsen. In de provincies Vlaams-Brabant, maar ook in Brussel en in de zuidelijke delen van Limburg, daar verwachten we nog wat meer, 5 tot 10 centimeter zelfs. En gaan we dan nog wat zuidelijker, in Wallonië, daar kan 10 tot 25 centimeter. Vallen. Het is dus uitkijken en het blijft ook duren tot laat vanavond. Intussen is Code Rood ingesteld voor de provincie Luxemburg, omdat daar regen gaat vallen die voor ijzer zorgt. Door de koude zijn in Gent afgelopen nacht straathoekwerkers op pad gegaan om daklozen te helpen. In de stad zijn naar schatting zo'n 1800 mensen thuisloos. Een groot deel kan tijdelijk terecht bij vrienden of familie of in de nachtopvang. Maar er zijn nog altijd mensen die op straat slapen, zegt straathoekwerker Wannes de Ghelay. Elke nacht als het vriest gaan we minstens met twee op pad, waar we mensen kunnen aantreffen die we overdag niet vinden. Hebben zij hulp nodig? En welke hulpvragen hebben zij voor ons? En hoe kunnen we daarin helpen? Kunnen we een slaapzak geven? Kunnen we een babbel doen? Kunnen we even Toeleid naar de nachtopvang. Het kan heel divers zijn. De leeftijden verschillen, het zijn mannen, vrouwen, soms koppels. En het weinige dat we kunnen doen, is wel heel vaak betekenisvol. Gent is de enige stad in Vlaanderen die een vaste dakloze patrouille heeft, s'nachts. In een grote drugzaak zijn gisteren 22 mensen opgepakt... ...onder wie drie politieagenten. Ze worden verdacht van het verkopen van drugs... ...het invoeren en uitvoeren van cocaïne ...via onder meer de Antwerpse haven... ...en ook van geweld in het drugsmilieu. Verschillende geheime Sky ECC-telefoons... ...werden ook geanalyseerd... ...en daaruit kwam veel informatie... ...zegt André van de federale politie. De aanleiding van het onderzoek was eigenlijk... ...de zware geweldsfeiten in het drugsmilieu... ...afrekeningen ook in het drugsmilieu... ...en aan de hand van gegevens uit de Sky ECC-telefoons analyse daarvan heeft dit verder vorm gekregen met als resultaat 45 huiszoekingen door meer dan 350 politieagenten lokaal en federaal en met de arrestatie van 22 verdachten tot gevolg. Er zijn bij de huiszoekingen ook luxe wagens, geld en een vuurwapen in beslag genomen. Sommige mensen die zijn opgepakt worden er ook van verdacht dat ze met helikopters cocaïne wilden vervoeren naar Engeland. <totstuk>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 In het voetbal heeft Club Brugge zich geplaatst voor de halve finales van de beker van België. Club versloeg A-agent met 0-1. Hans van Aken van Club Brugge vindt de kwalificatie verdiend. Het grote gedeelte was heel goed. Zeker ook de eerste 20 minuten. Je weet dat zij fel willen starten, maar ik denk dat wij het eren. En wij volledige controle hadden over de wedstrijd en ons goal ook. Maar de tweede helft is gewoon te weinig voetbal en werd het eigenlijk te veel een echte cupmatch. Maar uiteindelijk is we 0-1 gezet door, dus dat is het belangrijkste. De Chinese bevolking is voor het tweede jaar op rij gedaald. Er wonen nu iets meer dan 1,4 miljard mensen in China en dat zijn er 2 miljoen minder dan een jaar eerder. Er zijn meer mensen overleden, wellicht door een nieuwe coronagolf. En er zijn ook minder baby's geboren, want Chinese koppels twijfelen steeds vaker om aan kinderen te beginnen door de hoge kosten. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In verschillende wijken in Reti zijn bewoners ongerust omdat een inbrakengolf er maar niet opgelost raakt. In de stad Turnhout roept inwoners, scholen en andere openbare voorzieningen op om de voetpaden vandaag zelf sneeuwvrij te maken. Eerst veel bewolking met later in de dag sneeuw. Er zal tussen de 1 en 3 centimeter blijven liggen in onze provincie met temperaturen rond het vriespunt. Meer nieuws uit Antwerpen, lees je een hele dag door in de app van 14nieuws. Ook wel een paar files, hajo, goedemorgen. Ja, over het algemeen het heer, kalm vanmorgen, behalve maar dat komt door een ongeval op de Antwerpse ring, hè, richting Gent, daar verlies je wel drie kwartier van Antwerpen-Noord tot Bergen. komt uh, dus door een aanrijding waarbij twee rijstroken gesloten zijn en aansluitend uh, ook al drie kwartier aanschuiven op de E313 vanaf Ranst. Naar Brussel nauwelijks iets te melden eigenlijk, behalve op de A12 bij Strombeek, net voorbij de ring, daar is uh, een beetje hinder door een ongeval en dan op de binnenring rond Brussel, ja, vertraag Zo'n ja, zeven minuten, zeg. Dat is alles van Strombeek tot Vilvoorde. Wel opletten bij Gent op het knoop in Swijnaarden. Daar zijn vanmorgen werkzaamheden gestart. Je kan niet meer van de E17 vanuit Kortrijk naar de E40 richting Oostende rijden. Dan de sneeuw. Ja, die komt in het zuiden van het land op gang. Het KMI waarschuwt voor de provincie Luxemburg met code rood. Dat betekent zeer gladde wegen. En de fietsersbond blijft ook waarschuwen voor gladdere fietspaden in Aalst. En op sommige wegen in Brecht. We zien zelfs foto's op de app daar, waarbij een fietspad naast een gewestweg niet gestrooid is, dus uh, dat zou beter kunnen. En door vakbondsacties zijn er problemen voor het busverkeer in Antwerpen, oei ook inderdaad, Tisselt, Assen, Vilvoorde, Grimbergen en Delbeek. Het is wel zo, in de meeste gemeenten wordt echt wel netjes gestrooid, ja, ook op de fietspaden. Dat wel, dat wel. Ook bij ons, goed gedaan. Subaru Safe, Fun, Tough. Oh, goeiemorgen, zes over acht, Elton John. Ja, dat kan je. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. VRT Radio 2: You can never know what it's like. Je blood like when a fuse is just like ice. And there's a cold and lonely light that shines around you. You're white.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 John aanstellstellend. Het is 17 januari vandaag. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Oh, het is de dag dat je hoort op Radio 2: dat het tot te laat vanavond gaat sneeuwen, als het al begint. Verloopt nog even niks hier, maar bon. In Luxemburg is de. Nu al de hel, we zullen zien hè. I'm still standing. Yeah. Ja, dat volgende week dinsdag klinkt één woord nog beter in Vlaanderen. Goedemorgen. Want dan houden we de eerste Nationale Goedemorgendag om Vlaanderen nog vrolijker te maken. En daarom ook vanmorgen de heerlijke presentator van de dag van vandaag op VRT1 bij ons Bart Kanaert, Goedemorgen opnieuw. Goedemorgen opnieuw. Ben jij een goedemorgenman? Al ja. Als in van dat ik dat zeg tegen mensen. Ja, dat bedoel je? Want dat is wat jullie gaan doen hè? Mm. Ja. Um, ik, ik, denk, ik denk te weinig. Dus in die zin is jullie actie... Maar ik, ben op zich, ik, heb wel een, ik heb geen ochtendhumeur. Nee. Maar ik weet niet of ik dat echt veel zeg. Dus het is een goede actie, denk ik. Ja, want zo meteen zie jij je televisieploeg van de dag ja. van vandaag. Als je nu gewoon eens bij iedereen in de ogen kijkt en goeiemorgen... Ik heb bij ons op het werk willen introduceren om elke collega een hand te gaan geven, morgens, Zoals in de collega's vroeger, deze dat. Hè. Ja, ja. Het is heel ambtenaarachtig, maar het is niet gelukt. Ja. <lacht> ja, met corona en zo. Ja, voilà. Ja. <lacht> goed idee. Maar kijk, je bent hier en dat is al heel belangrijk voilà, natuurlijk. Alleen maar goed, volk. Maar Bart Kanaert heeft een gedacht. Let op. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat? Is dat echt al uw gedacht. We ben niet wat jouw gedachte is met de rest van Vlaanderen. Vertel eens, Bart. Dus ik zeg het eerst in ene in zin, hè? Ja, ja, doe maar. Huh? De derde keer is niet tracteren. Oh, dat was is mijn gedacht. De derde keer is niet trakteren. Moet ik ja. mij verder toelichten? Abba, leg even uit. Ik heb het afgelopen weekend nog eens meegemaakt: dus je komt iemand tegen. Meestal iemand die je niet super goed kent. Ja. En dan een beetje later komt hij die nog eens tegen, op een andere plek. En dan zegt hij een man, altijd mannen. Een derde keer is trakteren, hè? En ik versta dat niet. Want waarom moet de kick tracteren? <lacht> toch? We zien elkaar. Even goed... zegt hij van ik zal dat kick tracteren. Ik begrijp het niet. Dat is een soort small talk Ja, en je doet het ook nooit, hè? Het gebeurt nooit. Want soms, nee. soms komt hem dan nog eens een de derde keer tegen. En dan gaat u weer liegen verstoppen. Want we gaan toch niet liggen tracteren? Ik ken u eigenlijk niet zo goed. Wat is uw naam ook alweer? Maar wanneer, wanneer ja, zou je het dan wel doen? Bij wie zou je het wel doen, dat tracteren? Maar, maar ik snap niet gewoon waarom dat Kik moet tracteren! Jij moet tracteren! Ja, maar ja, we zien ook. Dus, dus, dus, wie, wie, wie het eerste keer. Ja, dan, de eerste die het zegt. Die wordt getrakteerd. En dan <lacht> versta ik dat niet zo goed. Weet je wanneer ik daar heel veel mee te maken had? Toen ik vroeger dus een hele dag in mijn supermarkt stond, waren er mensen die winkelden. Ah, en ja. ik liep daar natuurlijk, soms stond ja. ik in groenten, en daarnaast stond ja. ik aan de bakkerij, was ik aan het intassen, of ze riepen mij aan de kassa. Dus er waren mensen die daar een half uur of een uur binnen waren. Maar echt bijna elke dag de derde keer is, is tegen: Ja, je staat dan in je winkel, je kan eigenlijk ook iets meegeven, maar ja, dat ah, doe ja. je natuurlijk niet. Dus ja, ja, ik ben eigenlijk wel mee, want je denkt op de vijfhonderdste keer, <laughs> ja... ja. Trakteren is, uh, is ook een gevaarlijk ding. Hè. Vroeger als we lang geleden. toen we nog uitgingen en je was er met een groepje, was er toch altijd iemand bij die, die, het die he, om beurten werd getrakteerd als je ja, geen pot legde. En dan was er altijd één sloeper die op dat moment het toilet was als dan in dat, dat erger, zwaar, dan hem uh, was. Dat ving ik nog veel erger dan. Dat is ook waar. Of dan kreeg je zo'n discussie. Ja, maar jullie drinken bier en jij een gin tonic. Ja, alleen, dat oh, dat, ja. Zwaar. Toen in de jaren tachtig dronken wij gewoon allemaal bier. Dat was, dat was zo. Je had alleen maar bier, hè. Bier, limonade, en dat kostte allemaal hè. niks, hè, toen nog. Maar dus, heel helder jouw gedacht is, derde keer... Is niet, niet tracteren. Jouw reactie en verhalen over tracteren. deel ze gerust even in onze app van Radio 2. Je mag ook gewoon kwaad zijn op Bart. dat mag baby, it hurts More than says That for me she never the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 Van Anne Marie en Shania Twain staat nog altijd hoog in de Radio 2 top 30. Hoe hoog? Check het op radio 2.be. En als je daar elkaar voor de derde keer tegenkomt, zoals Bart Kanaert zegt. Dan mag je niet zeggen. De derde keer is trakteren. Derde keer tracteren gaan we niet doen. Heel veel mensen die reageren. Klein sneeuwbommetje in de app. Nico de Spiegelaar uit Oosterzelen bijvoorbeeld zegt. Meestal zeg ik dan: oké, ik breng de glazen mee tof. Goeie idee. René Gené uit Diepenbeek zegt, ik zeg altijd, oké, okay, dan gaan we samen iets drinken. Zit je daarmee? Je hebt daar toch geen tijd voor? <tolk> ik weet het ook niet. Arno uit uh, Kortenberg. Ah, Bart, ik ken dat. In Nederland zeiden wij dat ook heel vaak, want hij komt uit Nederland. Maar is eigenlijk gewoon een gezegde, maar ook een manier om een gesprek te beginnen. He, echt tr trakteren uh, gebeurt toch eigenlijk nooit. Uh, Liesbetsaris uit Uidenburg. Trakteren is eigenlijk iets heel Belgisch. In andere mensen, in andere landen, sorry. Mm -hmm. Kennen ze die gewoonten? Niet. Tracteren. Ik kan net Lekker. zeggen: Nederland, die kennen dat niet, hoor, tracteren. Pas op, he, we hebben Nederlandse luisteraars. Dus, uh, uh, ja, nu komt er inderdaad ja, weer maat worden. Binnen... Op... Nee. <laughs> maar hij zegt het zelf: van, tracteren wordt nooit gedaan. Ja, jawel, hè. Maar, maar vooral. Vooral, waar komt dat in godsnaam vandaan? Wie, wie was die eerste monkey doodle die zei van... bij drie keer, dan moet je trakteren. Ja, dat vraag je dan toch wel af. Ah, wel, we hebben daar een antwoord op, lieve mensen. Zo meteen bellen we met Chris de Wolf, dat is een dialectoloog. Dus die weet exact waar dat vandaan komt. Echt? Amai, dat is flink wel leuk. Ah ja, kijk. Het Wat een leuke show, jongens. <lacht> Dankjewel. je Dit weekend in Kortrijk Expo. Velofolies, de beurs voor elke fietsliefhebber. Al en Daan gaan nu al op verkenning. Ze geven een hele week...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 nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw kroepsvakantie Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen op sunweb.be Dien een auto, dat is van mij. Ja, van mij. Dat is zin. Dat is van mij, Dat is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 Subito. Dat is minstens één kans op drie om te winnen. Happy. Go. Lucky. Yes, gewonnen. Nu kan ik die naar laatst midden naar de zon boeken. Subito. Happy Go Lucky. Speel op nationaleloterij.be of in je verkooppunt.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 Jesus, hij knows me. Goedemorgen, zeg. Goeiemorgen, morgen. Bij ons Bart Kanaerts, live op de app en ook VRT1, Bart Kanaerts van de dag van vandaag, met een heel helder gedacht. En dat was, Bart, dat als je iemand voor de derde keer tegenkomt, je niet meer moet zeggen, hey, de derde keer is trakteren. Francine van Hout uit Peer. Goedemorgen, Francine. Ja, goedemorgen. Jij denkt dat je het weet waarom ze het doen. Ja, eigenlijk, als iemand goed trakteren... He, er wordt eigenlijk de laatste tijd zo wat minder verbinding met elkaar gemaakt. We mm -hmm. zijn het door corona een stukje kwijtgeraakt. En als iemand roept, trakteren, dan is het zo van... Ja, misschien zult de andere gewoon jou terug een stukje beter leren kennen. Ah, kijk. dankjewel Francine. Dat is een goed idee. Ja, mensen zijn gewoon aan het playen met jou, Bart. Ah, oh, misschien is dat dan toch allemaal heel mooi. Dat kijk. Dat toch doen. Maar waar komt het vandaan? Waarom... Drie keer, waarom met dat trakteren? We vragen het aan een dialectoloog. Chris de Wolf. Goedemorgen, Chris. Goedemorgen, Peter. En allemaal in de studio. Dag, Chris. Leg het eens uit. Waar komt het vandaan, Chris? Uh, wel, uh, de, het belang van het getal drie sleuren we al heel lang mee in onze geschiedenis, als mens, hè, van in het begin al. En dat komt omdat we ons brein is zo ontwikkeld dat we het getal drie, of groepjes van drie, als heel belangrijk en heel esthetisch aangenaam ervaren. Uh -huh. um, niet twee, nee, dat is te weinig, dan zie je nog geen groepje. Drie is het kleinste groepje dat je kunt ontwaren. En vanaf vier moet het dan weer symmetrisch zijn. Dus vinden we drie een heel mooi, volledig magisch heilig getal. Uh -huh. Daarom zit het ook in heel veel mythologieën en culturen. Denk aan de heilige drievuldigheid in het christendom, maar ook in de Germaanse godsdiensten, traden goden op in groepjes van drie, dus dat is al heel oud. En daaruit volgt dat we doorheen onze geschiedenis ook tot en met nu heel vaak het getal drie toepassen, als we iets als volledig willen uh, waarnemen. Ook in het volksrecht en het recht. Uh, er zijn bijvoorbeeld bepaalde gerechtelijke procedures die drie keer moeten plaatsvinden, of als je drie keer verstek geeft in de rechtbank, dan ben je uh, ook schuldig. Uh, of als je uh, bij een veiling bijvoorbeeld, je moet drie keer afgeklopt worden, ja. eenmaal, andermaal, verkocht. En die, die groepjes van drie, dat komt uit dat idee dat het een magisch getal is, net omdat we het als mensen zo heel mooi vinden. Ah, Maar drie is ook natuurlijk... Uh, ja, want die had geen toeval als ze met drie Waar zijn. Waar denk jij nou? dan aan? Ja. Ja, denk voilà. ik ja, daarom als, ja, als die maar met twee zijn, moet, daar moet altijd een derde bij komen. Ja. Uh, en uh, dat betekent dus ook dat we een aantal uitdrukkingen hebben, zoals driemaal is scheepsrecht. Uh -huh. uh, dat is niet per se echt hey, een, een echte rechtsvorm, maar dat, dat komt dan als uitdrukking naar boven, omdat iedereen denkt: ja, je moet toch iets drie keer doen, of iets moet drie keer gezegd worden voor het geldig is. En, ja, en daar ja. komt onze uitdrukking: drie keer is betalen of drie keer tracteren. Uh, dat komt daar vandaan. Dat tracteren, is dat typisch Vlaams, Chris? Weet je dat? Want... Want mensen zeggen, Wij in het buitenland doen ze dat niet. Um, ik heb de gelijkaardige uitdrukking in het buitenland nog niet gehoord. Nee. En, uh, ik, en ik, ik vermoed dat ze daar ook al dat soort dingen moeten hebben. Maar misschien doen ze het dan niet uh, in het kader van... Uh, ja, je moet betalen, we gaan samen een pintje drinken. En, en belangrijk, en, uh, dat is op jouw kosten. wie moet er dan trakteren eigenlijk? Dus, uh, Bart Kanhaert komt iemand tegen die zegt van... Bart, drie keer eens tracteren. wie moet er dan betalen? Dat zal waarschijnlijk degene zijn en aan wie dat gezegd wordt. Uh, dus degene die ziet dat jullie ja. elkaar voor de derde keer tegenkomt, is de degene die het zegt. En dat is ook ongeacht of dat degene is die bezoek krijgt of bezocht Schuze. wordt of wat dan ook. Je moet gewoon de snelste zijn uh, in dit geval en dan krijg jij uh, de tractatie. Het is een beetje shotgun spelen. Echt waar, ja, Dankjewel. Ja, Chris de Wulf, dialectoloog, we zijn weer helemaal mee. Dus Bart prachtig verhaal, zeg. Ja, ik zou gewoon ja. zeggen van... Hey wel, het is goed, ik trakteer maar ook uw familie en uw moeder. En breng uw zus mee. Lekker ding, dat soort dingen. Dan gaan ze wel stoppen met dat soort dingen te zeggen. <lacht> goed, maar dus niet meer doen bij Bart Canaert. Het is drie voor half negen. Sleutels de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik toch wel licht naar binnen kan. Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan. Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan.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 Zet ik een stapje op zij als het beter? over het trakteren. In het meetjesland, blijkbaar bij de derde keer tracteren zeggen ze van het is goed, maar de oudste tracteert altijd. Kijk. Oh, okay. Pak het mee, Bart Canaerts. Zometeen nieuws uit onder andere het Meetjesland en andere buurten, Eertjeema. Goedemorgen, straks gaat het overal in het land sneeuwen. In Wallonië en het zuiden van Vlaanderen valt er veel sneeuw. Er is vannacht al gestrooid, maar door de verse sneeuw kunnen de wegen en fietspaden wel glad zijn. Tot vanavond kan het blijven sneeuwen. En scholen die willen starten met een richting Latijn of Grieks krijgen extra tijd om daar genoeg leerlingen voor te vinden. Ze moeten normaal minstens vijf leerlingen hebben na twee jaar, maar nu krijgen ze drie jaar de tijd. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. In de loop van de ochtend gaat het dus sneeuwen. En de stad Turnhout roept inwoners, scholen en andere openbare voorzieningen op. om hun voetpaden vandaag zelf sneeuwvrij te maken. Het stadsbestuur zorgt ervoor dat er zout wordt gestrooid op de openbare wegen. Maar de stoep voor je deur zelf sneeuwvrij houden. is wettelijk verplicht. Er moet een doorgang zijn van minstens 1,20 meter breed, zegt schepen in Turnhout Mark Bogers. Mensen doen dat echt wel goed. Het is altijd preventief toch goed om de oproep te doen. Uh, langs, uh, zeggen, langs, langs gebouwen die, die een langer voetpad hebben. Dan heb ik het vooral over uh, scholen, uh, dienstencentra, openbare voorzieningen. Is het is extra belangrijk toch ook om, om daar het accent op te leggen. Senioren en mensen die slechte been zijn kunnen naar de dienst Welzijn in Turnhout bellen met de vraag om hun voetpad sneeuwvrij te maken. En dat gebeurt dan de dag zelf nog. In verschillende wijken in Reti zijn bewoners ongerust omdat een inbrake golf er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 Burgers trekken s'avonds ook zelf de straat op om een oogje in het zeil te houden. En in de krijgt het gemeentepersoneel voortaan gratis lessen Pilates. De gemeente wil zo bijdragen aan een gezondere levensstijl van haar werknemers. Via verschillende oefeningen wordt het lichaam gelijkmatig versterkt en versoepeld. En deze werknemers namen deel aan de eerste les en zagen er al meteen het voordeel van in. Ik vond het heel leuk, maar voor mij was het bij sommige momenten toch wel een beetje pittig. Maar ik denk dat dat gewoon is, omdat ik ook geen conditie nog niet heb. Zeker op de opvang moeten we kinderen van 12, 15 kilo gemakkelijk opheffen. Dus daar ga ik hopelijk die buikspieren en die uh, stevigere rug kunnen gebruiken. Op de werkvloer ja, gewoon bewust zijn met mijn houding. Want ja, je zit heel vaak achter je bureau en, en je bent niet bewust van hoe dat je zit en, en op welke manier. En ja, met de collega's hè. In de loop van de ochtend sneeuw. Er zal tussen de 1 en 3 centimeter blijven liggen in onze provincie. Met temperaturen rond het vriespunt. Morgen droog met soms brede opklaringen. Later nog enkele buien die winters kunnen zijn. Het wordt zo'n plus 3 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de website van 14nieuws. Niet zo heel veel files, maar wel, ja, onze gast van morgen die vast zit. Dat hoor je zo meteen. je hoor, problemen. Dat zal dan zijn op de Antwerpse ring of op nee. de E313. Nee? Nee, ga ja. door. Ja, oké. Okay. Dus, maar daar sta je dus wel in de file, hè. Er was een ongeval gebeurd op de ring richting Gent bij Berchem. De rijstroken zijn intussen wel weer open. Maar ja, er staat wel nog bijna drie kwartier file vanaf Antwerpen-Noord. En aansluitend ook bijna één uur nog op de E313 vanaf Ranst. Door omrijders is er ook twintig minuten vertraging trouwens, daardoor op de krijgsbaan van Borsbeek tot Mortsel. Ja, naar en rond Brussel dus nauwelijks problemen te melden vanmorgen veel thuiswerkers. Wel zijn werken vanmorgen gestart op het knooppunt Zwijnaarden bij Gent. Dan kan je niet meer van de E17 vanuit Kortrijk naar de E40 richting Oostende rijden. En het is ook aanschuiven door werken zie ik op de Ringlaan in Harelbeke richting Deerlijk en de E17. Het KMI waarschuwt voor code rood in de provincie Luxemburg. Zeer gladde wegen dus. In het uiterste zuiden van de provincie zijn er al wat vertragingen gingen te zien op de verkeerskaarten. En er wordt ook gewaarschuwd voor gladde fietspaden door de Fietsersbond, onder meer in de Aalst op een aantal kleinere wegen. En ook op de N115 in Brecht. En ik herhaal ook nog even dat er ja, vakbondsacties bezig zijn. Voor uh, de busverkeer in Antwerpen, Edigem, Tisselt, Assen, Vilvoorde, Grimbergen en Dilbeek betekent dat hier en daar toch wel wat problemen. Platteband, de Touringwegenwachters zijn er voor jou 24 uur op 24 overal in België. Zes over half negen. Morgen hebben we James Cooking. Goedemorgen, morgen. Met zijn nieuwe onder andere. Als hij hier geraakt. Ah. Op dit moment echt een gedoe. Dus hij is met het vliegtuig geland in Schiphol in Amsterdam. De vlucht had weer vertraging, ergens nachts. En toen dacht hij van ja, Terks is nu geweest. Tien minuten later, autopech, samen met zijn man. Zit hij op dit moment nog altijd in die auto, uren later. Goedemorgen, James. Zijn je nu echt morgen van de vijf? Ja, James K. Wat, wat, wat een verschrikkelijke ochtend. En het, het, het, je moet eens weten, het reclameke voordat je mij aankondigt gaat over Toering wegen. <lacht> maar goed. Maar dus beschrijf eens de situatie op dit moment, James Kook. Maar Peterke, Peterke uh, en Kim, dat is hier een ramp. Hè. Uh, wij zitten al vijf oh. uur en 33 minuten in onze auto te wachten op een takeldienst. Maar die moet je nu dus elk moment gaan aankomen. Dus ik ben ergens uh, in blijde verwachting ja. uh, dat, dat, dat dat hier opgelost geraakt. Hè? Ja, ja, maar hoe koud is het in de auto? Nee, nee. We hebben de chan. me oh. okay, mijn doodje aan het zelf aan het roestadje. Amaij, wat een gezellige ochtend. Oh, ochtend. Uh, nee, uh, we hebben wel de chance dat, uh, dat die de motor nog gaat. Dus we hebben hier af en toe die chauffeurs een goede volle bak gezet. Ah, ja. En we zijn ook geland aan een tankstation aan Schipholders, de Reugenhoek. Dus ik heb ook al oh. acht stroopwafel op. <lacht> Weer niet zo heel goed voor je dieet allemaal, James Cook. Zeg James, maar, nee. maar waarom kan je niet gewoon even op hotel een paar uur gaan slapen? Ja, ik, omdat je altijd denkt, misschien gaan ze hier gaan zijn. Ah. Dat is dus zo. Ik zie hier recht voor mij, dus aan, aan dat tankstation is ook een hotel. Maar ja, je drukt niet, want je denkt dat ja, straks bellen ze. Ja. Maar uh, dat, dat was dus niet zo. Maar pas op, ik moet wel zeggen, die mensen moeten ook van België komen en zo. Dus daarom ook uh, dat ik niet zo... Uh, aan de tandop of zo. Ik heb zoiets van ja, niemand kan hier iets aan doen. Nee. Maar uh, gezellig is anders. Ik ga het zo zeggen. Oké, okay, ik wens jou heel goede moed. Je kan uh, Radio 2 blijven luisteren. In de app van Radio 2 daar. Uh, succes, James Cook. En tot morgenochtend ja? hier, als je de graag Ik wil taller oh. zijn, en als iemand passeert aan de reugenhoek. Lekker stroopwafel. Okay. Ja, jij zet zelf naar u Echt waar. Er is al een nieuwe tig van vanaf 29.990 euro. Voorwaardelijke overnamepremie van 2500 euro inbegrepen. Info en voorwaarden op volkswagen.be Bij de Indiër bestel ik, ik altijd gericht, maar niet één, niet twee, maar drie peperkjes naast. Oh,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 tot 4.700 euro op de United Limited Edition. Drie jaar extra garantie. Een extra voorwaardelijke overnamepremie tot 2.500 euro bovenop de waarde van je huidige wagen. En nog eens op 3.500 euro salonkorting. Daar volgens krijg je. Sorry mannen, de tijd is op. Oh, Spijtig. De Tijdloze stelt voor de Tijdloze Foto Expo. Een unieke tentoonstelling met foto's van tijdloze artiesten uit het archief van de Belgische muziekfotografen van Goede Voix Music. De Tijdloze Foto Expo. Van 8 december tot 4 februari in Landmark Kortrijk. En ook te koop als de luxe fotoboek. Info en tickets. De tijdlozefoto's.de 9 euro! Waarom 9 euro? 9 euro per dag? Dat kan niet. Ja, ja, 9 euro per dag. 9 euro! Blij al met een Seat Ibiza vanaf 9 euro per dag in Private Lease. Nu aan uitzonderlijke voorwaarden bij je Seat verkooppunt. Vanaf 269 euro per maand gelijk aan 9 euro per dag met een voorafbetaling van 4500 euro. Voorwaarden op Seat.be. Radio 2: Goedemorgen, Morgen. E Tous de garçons en les filles de mon âge, savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. seul ta personne Die tous Garçon et ja ja, die is 80 jaar vandaag proficiat. Nog bij ons, nog geen 80. Bart Kanhardt, wie zit er vanavond in de dag van vandaag op VRT, Bart? Vanavond komen Leonard Korvits van de compactist Dummies, uh, Elisabeth Lucie Baten komt van uh, PR Katrien en uh, Kat Kerkhoffs van Kat Kerkhoffs. Van Kat Kerkhoffs, ja. en van Dries Smert, dus ook wel een beetje ja. natuurlijk, dat oh, ja. verhaal. Oké, okay, je test mensen altijd. Mm -hmm. Dus gaan we jou vandaag ook even testen. Ah, Straks krijg je een vraag over het interview dat je zo meteen hoort. Okay. Dus let op alles, want als je de vraag niet juist hebt, dan krijg jij van mij één woord dat je vanavond zeker moet <laughs> gebruiken. Okay. En ik zweer het je, je zal het niet willen gebruiken. <lacht> ja, goedemorgen. Dus let goed op, het gaat over onze nationale Goedemorgendag van volgende week, dinsdag 23 januari. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Lieve luisteraar, je mag uh, ook gewoon even laten weten waar jij jouw Goedemorgen gaat laten horen en zien. Het gebeurt nu al in Poperingen in de school Sint Benedictus. We gaan er nu live naartoe. <lacht> Daar hoor je Juf Nathalie Christian bij de Kleuters. Goedemorgen, Juf Nathalie. Goedemorgen! Oh, Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen. Zo'n zo leuke actie. Elke dag opnieuw. Hoe begint de dag daar bij jullie, juf? Wij beginnen elke dag, iets na acht, en je hoort op de achtergrond natuurlijk onze kleutertjes, ze zijn ondertussen aangekomen. Iets na acht mogen onze allerkleinsten al binnenkomen. En wij noemen dat de zachte landing. Ja. En eerst komen zij voorbij de juist aan de poort, Wendy. Die zegt al een grote goeiemorgen. En als ze binnenkomen, persoon, dan begroet ik persoonlijk ieder kind. Roep ik bij naam en dan horen ze graag van ik zie jou. Ik heb jou gezien. Goeiemorgen, hoe is het? En meestal zie je dan ook al of het een goede morgen is of ietsje minder. En dan hebben we tijd voor een knuffel, een praatje. Oh. En de kinderen zijn heel rustig om te beginnen. Amai, wat een ja. goed idee. En wat doen jullie dan? Want jullie spelen ook muziek. Ja, ja. Dan, uh, dan mogen ze eventjes spelen. En als het onthaalmomentje echt begint, dan... Liet ik, laat ik altijd een tune horen. En ik was op zoek gegaan in de vakantie naar een toffe tune die lief is en zalig uh, en eigen tijd, vrolijk. En toen was er veel praten over Nicole en Hugo, Nicole die overleden was. Ja. En wij spelen elke ochtend het liedje Goeiemorgen, Goeiemorgen. Oh, en als de kleuters het horen, dan hollen ze naar het plaatje in het onthaal. Kijk, oh. en eh wel, zometeen gaan wij gewoon morgen van Icolon Hugo zelf spelen, juf Nathalie, daar in Sint-Benedictus in poepringen. Volgende week dinsdag extra Goedemorgen zeggen en veel plezier dan met de kleuters. Fijne ochtend, Oké. Okay. Ja. Ah, ja. Oké, okay. Bart Canaerts. Het is zoals Tom Waals het zei... De speeltijd. speeltijd. <lacht> ja. Ik heb een vraag voor jou. Oké. Okay. Als je het fout hebt, dan gebruik je vanavond het woord... Aan bij een zalf. Aan bij een ja. oké. Okay. En de vraag is, wat was de familienaam ah, van de juf in het interview? Het, ik wist het, ik wist het, ik wist het. En ik heb hem even onthouden en dan niet meer. Ah, het toch. Ik wil nu een antwoord. Het was An. Van Benedicte Gims. Nee, nee. Ben An bijna. Ik ben Christian. Ik oh. Christian. Dus oh. aan bij jezelf. <laughs> en we gaan het controleren vanavond, want we gaan allemaal kijken natuurlijk. Oké. Okay. Vanavond, de dag van vandaag, met Bart Kanard, Fien Germijns en aan bij jezelf. Als je Fien nog wil scoren, dan schrijf je in op VRT Max. Klik door naar de dag van vandaag. Kan je harde cash winnen. Klopt. Komt goed. Bart, veel plezier. En, ja, dankjewel. En merci voor de uitnodiging. Hey, graag, je gezellig. Je weet wat je moet zeggen hè? vanavond. Aan bij zelf. God, klinkt goed. <laughs> Denk wel, Bart. Kanaart. En dit zijn ze, Nicole en Hugo. De dag kan echt beginnen. Goeiemorgen. Goeiemorgen, morgen. Goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen. goeiedag. iedereen. Dan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 Goeiemorgen, goedemorgen. blij dat ik je weer beleven mag. morgen. goeiemorgen, goeiedag allemaal, dank u morgen voor het onthaal. De wereld is een schouw toneel dat wij bespelen, voor iedereen zijn luchtkast.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 We vinden ook het minste deel. Sensationeel. Volgende week dinsdag de Goeiemorgendag Nationaal. Morgen. Ja, het is ook de dag dat je hoort op Radio 2 dat je dus een pak goedkoper elektriciteit en gas kan scoren. Ideaal om over te stappen. Je zou flink kunnen besparen, maar doe dat niet zomaar. Gelukkig hebben we nieuwe consumentenman. Xavier, goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen van win-win, maar we kunnen nu al een beetje beginnen, want ja, mensen zijn benieuwd. Geef ons eens dus een paar tips. Wel, het is altijd goed om je contract te herbekijken. Weten is meten is winnen. Win-win. Doe uh -huh. dat zeker. Kijk op de website van de Vrecht. Dat is de meest onpartijdige website om leveranciers met elkaar te vergelijken, want er zit een paar cowboys op het internet, maar als je op de website van de VREG gaat kijken, dan kan je daar je verbruik van je laatste afrekening ingeven, dus je weet dan wat je verbruikt hebt en dan krijg je ook echt alle prijzen naast elkaar. Maar sta je ook niet blind op kortingen die daar worden aangeboden, want die kortingen die gaan bijvoorbeeld soms alleen maar over je energieverbruik en niet over alle andere heffingen die je op je factuur vindt. Ah ja. Meer dan de helft van je energiefactuur bestaat niet uit je energieverbruik, maar uit allerlei andere prijzen die daarbij komen. Het kan ook maar zijn het kan ook zo zijn dat er in de voorwaarden staat dat het gaat over het verbruik tot een bepaald niveau en dat de rest van je verbruik voor dat jaar bijvoorbeeld dat dat dan ineens veel duurder wordt. Het kan ook zijn dat je die korting alleen krijgt als je een contract van drie jaar afsluit. Dus daar moet je dan ook even bij stilstaan. Mm. Wil ik dat dan wel? Dus altijd goed de kleine lettertjes lezen. En durf ook te onderhandelen over je voorschotbedrag. Want je moet dan soms parameters ingeven. Ik woon in een, een vrijstaand huis of in een rijhuis of in een afstand appartementsgebouw, 100 vierkante meter. Maar of je daar nu alleen woont, dan wel een partner en twee kinderen hebt die dan een half uur staan te douchen, dat maakt natuurlijk ook wel een verschil. Dus durf ook je thuissituatie uitleggen aan je energieleverancier en durf te zeggen, kijk, 400 euro per maand, dat is nogal een hoge kant, ik woon alleen. Durf te onderhandelen om dat lager te zetten. Maar ook weer niet te laag, want yeah. je wil na een jaar natuurlijk ook niet tegen de muur lopen en zien dat je daar ineens uh, veel te weinig voorschot hebt betaald en dan krijg je natuurlijk een, een soort van tsunami-factor yeah je heen. Dus maar je kan dat ook zelf aanpassen. We hebben zo bij onze energieleverancier een soort slider, waar je gewoon kan schuiven, zo een minimum en een maximum. Maar ook daar kan in je voorwaarden staan dat ze niet meer dan bijvoorbeeld 20 of 30 procent zakken ten opzichte van het bedrag dat je hebt staan. Dus ik zeg maar, wat als de prijzen meer dan halveren, dan zal die energieleverancier dat niet toestaan dat je met de helft zakt ook in je voorschotbedrag. Als er in de voorwaarden, die je altijd moet lezen, Peter, dat weet je. Ja, dat heb ik van ja, gehoord. Ja, ja, ja. Daar kan bijvoorbeeld staan dat dat maar tot 30% kan zakken. Dus het loont zeker, maar stap niet blindelings in alles wat je beloofd wordt. Hè. Kijk ook eens wat er echt in die voorwaarden staat voor je afsluit. Maar ja, de prijzen zijn geweldig gezakt in vergelijking met een jaar geleden. Um, dus het loont om te kijken. Het is echt acht jaar geleden letterlijk dat ik uh, veranderd ben van energieleverancier. Nu, langtijdig klant zijn, dat kan ook iets opleveren. Er zijn energieleveranciers die zeggen omdat je vijf, zes, zeven jaar klant bent, acht jaar in jouw geval dat daar ook een financiële tegemoetkoming in zit. Dat moet jij eens vragen. Dat hebben ze nog nooit uh, toch niet aan mij herinneren. Wat ik wel gehad... Wel, bij... spontaan zullen ze het niet aan. Nee, je moet het nee, vragen. Waar ze ooit in. wel gehad bij een telefoonrevalancier die mij belde van... Hm? Uh, ja, met een telefoon natuurlijk wel. Uh, die dus zei van ja, u bent al, u bent al zo lang klant. Uh, we gaan uw, uw bedrag verlagen. Ik dacht dat het een mop was. Ik dacht dat jij belde. Dat ik uh, heb ik nooit gehoord. Het, is, het is echt gebeurd. Kijk. Wow. En nog win-win want zometeen um, gaat het over cryptomunten. Ja, virtuele munten. Um, en daarmee is eigenlijk alles gezegd. In die zin, alles wat ik nu ga vertellen, dat zou een beetje raar zijn, want ik weet er zelf niet gek veel van. Ik heb er ook geen. Nee. De meest bekende virtuele munt is de bitcoin. Hè. Um, sommige mensen zijn daar heel rijk mee geworden. Anderen zijn daar ook weer heel arm uh, van geworden. Maar hoe begin je er nu aan? Wat is een virtuele munt? En hoe beleg je daar op een verstandige manier in? Chris Sugira van Team Win-Win, die komt voor het eerst langs uh, zometeen na 9 uur en gaat ons uh, meenemen in die wondere wereld van de virtuele munten. Ideaal. Dus kijk, als je nu al vragen hebt, deel ze gerust even in de app van Radio 2. Of je hebt zelf ervaring die je wilt delen met Xavier en met Chris. Nu sturen en straks weer bijleren. Acteur Stefan de Gant studeert een jaar lang om zijn jongensdroom waar te maken. Ik ga volgend jaar de Vrienden van Brabens dirigeren. Meestal studeren mijn studenten, dat pas na drie jaar. De mooiste dingen ontstaan door iets dat ik denk dat ik niet kon kunnen. Maestro de Gant. Hier moet het gebeuren, hè. Goeie akoestiek, dat is al goed. Nu ik nog. Vanavond op VRT Canvas en op VRT Max. Radio 2.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 Langs bij Meubelen Gova en geef je interieur een nieuwe look. Want bij ons vind je deze maand een groot gamma kwaliteitsmeubelen aan interessante soldeprijzen. Profiteer bovendien van onze ruime voorraad. Dat is meteen genieten aan een voordelige prijs. Kijk op gova.de en ontdek ons assortiment. Meubelen Gova, Meubelen Gova, Radio 1 e neemt je mee naar Tim Burton's Labyrinth. De expo dompelt je onder in de wereld en het werk van Tim Burton. Met honderden originele werken van de wereldberoemde filmmaker Tim Burton's Labyrinth. Voel en zie het nog tot 4 februari in Tour Taxis Brussel. Tickets timburtonexperience.be Hey, ik ben Gene Thomas, ik ga op reis en ik neem mee mijn gitaar. Ik ben Lisa Delbo en ik ga op reis en ik neem mee mijn gitaar en een kaartspel. Ik ben Gary Hegger en ik neem mee mijn gitaar, een kaartspel en Gidebre. Ja, klopt Gary. En ook Gunter Neers gaat mee op onze Radio 2 BNB-reis. Vaar jij ook mee? Dat kan. Ontdek Noorwegen of Griekenland met jouw favoriete artiesten van bij ons. Alle info, projectreizen.be en radio2.be. Laat je inspireren bij Odrada en ontdek meer dan 20.000 vierkante meter aan woon- en slaapideeën. Bij Odrada zorgt men voor de nodige magie om van je huis een thuis te maken. Modern, landelijk of betaalbaar design? Je vindt bij Odrada het grootste aanbod aan stijlen en merken onder één dak... Oldrada Interieur, Molse Steenweg te balen. Profiteer nu van onze solde met kortingen tot min 70%. Oldrada Interieur, daar vind je altijd iets. Met de Catnet-boeken verveel je je nooit. Raak de code en help de Catnet-rappers ontsnappen uit vreemde situaties in het Catnet Escapebook. Of ga creatief aan de slag en ontdek leuke spelletjes in het catnet Doobook, het Catnet-Escapebook en het Catnet-doeboek voor een extra dosis. Fun. schat, Schaat! Eh? je alsjeblieft uit die race simulator komen. We hebben een echte auto nodig. Ik heb hier een toffe zien staan in de showroom. Hé, hey, maar valt die prijs een beetje mee? Maar ja, het zijn hier de hele maand januari saloncondities. Um, uh, nog één toerke en ik kom eraan. Oh baby! Mis de drive and discovery days niet. Ontdek alle salonvoordelen bij Autonation Groep in de regio Antwerpen. Of op autonatiegroep.be. Schat, zie je niets? eens? Hm? De nond heeft heel onze zetel kapot gebeten. Zeg, we hebben toch helemaal geen hond. Nee, nee, dat zal die van de buren geweest, zijn, hè? Die van de buren. Ja, ah? Ah. maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel? Allee, het is goed. Maar ik rij in naar 20 winkels. Hè? Nee, nee, nee. Eén adres. Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Nu korting tot min 60% op meubels verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en in Sint-Niklaas of op crea.be We hebben hier bij Win-Win al kennis gemaakt met Christel Verbeke, Michaël van Drogenbroek en Tim Verheijden en straks is Chris Sugira mijn gast. Elke dag, elk voor twee